5 tot 8 graden. En dat was het. Maar er is nog meer op nosop 3nl 3FM. Zo meteen extra weekend. Nog vijf dagen. En dan 3FM Serious Request. ABB-verkeersinformatie. De avondspits is nagenoeg voorbij. Een aantal aanrijdingen bij Utrecht en Rotterdam veroorzaakt nog wat fieders Op de A16 Breda Rotterdam. Voor Rotterdam-Veienoord 2 kilometer op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn daar dicht de A20 hoek van Holland richting Gouda voor nieuwkerkende IJssel 6 kilometer. En voor Moordrecht 3 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. Heerlijk moment voor je om uitgebreid te nu punten Nieuwe profielfoto op Facebook zetten, nog even wat twitteren, online eten bestellen. En daarna lekker lui bank hangen met je liefie.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 Pak het beslag van de kerstkoekjes en mix het door elkaar. Kruiden, de knoflook. Zet het allemaal samen in de oven. Haal je de kiproladen eruit. Sorbet ijs erbij en klaar. Zondag 15 december komen Ziggo en 24 Kitchen met Christmas Bites. De eerste live kookworkshop op televisie. Waarin je samen met Rudolf van Veen stap voor stap de lekkerste kerstgerechten kookt. Live op digitaal kanaal 12 van Ziggo. Kijk op ziggo.nl. Slash kookworkshop. Voor altijd verbonden. Ziggo.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 Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van zonne-energie? Kijk dan op nuom.nl. Nuom, partner van de zon. Deze week bij DA 15, 20 en 25% korting op een artikel naar keuze met de DA-voordeelcoupons. Kijk in de folder of vraag ernaar in de winkel. Tot 25% korting. Alleen bij DA. DA <laughs> Het is de aller, allerlaatste straksdraal weekend. Ik krijg een beetje emotioneel last van dingen. <laughs> Rode buisjes en jeuk. Want alles is ook een mooie momenten. samen. Oh, zo mooi. Ik heb nog mooie opnames gevonden van de laatste jaren. Zoals deze. Prachtig. Dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Waar ben je en wat is het voor ontzettende herrie joh nou ik zit in een vliegtuig oh ga je ook een contractverlenging tekenen? nee ik ga parachute springen parachute springen maar waar dan gast je moet een programma aankondigen <laughs> ja dat weet ik maar daarom ga ik juist parachute springen ik wil namelijk precies in mijn je terechtkomen gast dat kan toch nooit <laughs> echt wel dat het kan zet maar op dan ga ik. drie nee, twee doe dat nou niet één. Tijd om die parachute over te trekken met het witte touwtje dat zit aan de rechterkant. Uh, wat doe je? Uh, uh, er is helemaal geen touwtje aan de rechterkant. Het is de rugslag van een vriendin. Prima, ik spreek het alweer even in. En dan nu, extra weekend. Ah, we kijken terug op mooie jaren. Laten we snel gaan beginnen, hoor. want De steven is afgelopen. De allerlaatste Stekstra Weekend. Met natuurlijk Michiel Stekstra en Hansi Palsi. Uh, weekend. Sirius Radio. 3FM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 nou. Oh, ah, sorry. Heb, heb je harde stukjes feest, Ja, Echt de hele week al. Wat heb je gegeten vanavond? Eh, uh, niks. Oh. Ik mocht niks eten van je. Nou, ik, heb, ik zeg een klein beetje, ik heb een kopje soep gehad. Een kopje soep? Heb je een Aardappels. Je aardappels uh, ik heb wel een, een broodje oh. gehad bij de lunch, oh, oh. maar dus, ik heb uh, daarna niet meer iets, nee. iets hards naar binnen ge. Uh, hè? wacht even Chipsman hoor. Chipsman nog wel. Nou, <laughs> <laughs> <laughs> het vulde lekker hè? Ja, hè. <laughs> ik had gelijk de buik vervolgd. Hij gaat er mee, jongens. Spel er op zijn tenen. Het is zover. Zo blij zeg, het is echt dat bijna Zo blij dat het bijna 10 uur is. Man, man, man, man. Uh, Queen, uh, and man don't is. stop me now. Nog één keer, jongen. Hello. Hello. Ja, maar moet je nou iets zinnigs gaan zeggen in de laatste keer dat je dit gaat horen? On. Ik On. Oh. Uh, ja, nee, nee, <laughs> nee, nee. Dus nee, dus nee. Laat het, het gewoon ondergaan. Visa. Laten we allemaal over ons heen komen. No, oh. Cheers, ma. This is where you come in. Ja, yeah, yeah. tot mijn feestdag. Dank jullie wel. <laughs> Bart-Jan die hier doet, hè. Ja, ik, die, die. Nog oh. één keer het weekend opengooien, jongens. Nog één keer. Nog één keer. Ik hoorde vandaag bij Claudia erop dat we dan 3 miljoen en nog wat seconden extra weekend hebben gemaakt. Ja, ja. Zo lang? Zo lang. Meer dan 3 miljoen seconden? Echt. Ja, maar de vraag is... Klopt het? Gaan we even narekenen. Je hebt die rekenmachine, ik, ja, ja, ik ja, niet? laat maar gaan. Lijfz, F. Ik, nog, ik heb deze hele regelsom gemaakt, dus tel uit je winst. Nou, prima. Ja. De laatste. De seconden weten we nog, ah, Hoeveel seconden weten we nog? Hoeveel seconden zijn er al hersencellen compleet naar de klok? Ja, ja, ja wat een stuk, want alcohol uh, breekt een hoop hersencellen af. dunkt. Nou je bent je lever niet zeker bij dit programma, ik nog een vond dat je ook hoor. Ik kreeg, uh, ja. We kregen allemaal een, een heel lief uh, sms'je van uh, iemand anders. Ja, we, ja dus heel lief. Het allereerste biertje ooit, zo'n beetje dronken hier bij extra weekend. Dat is mooi, hè? Uh, geen bier drinken. Je bent ook helemaal geen bier drinken. Ik ben geen bier drinken. Houd het nou ook op na vanavond? Uh, ik ben bang van wel ja. Gewoon zeven jaar, vier maanden bier gedronken op een vrijdag en nu gewoon klaar. Nee hoor, straks gaan we gewoon bekeurig aan de, aan de chardonnay. Ach, prima. <laughs> Niks aan de hand. Maar, uh, we het regent bier en het gitaar. Het <laughs> regent bier en het gitaar, ja. Maar uh, we moeten dus nog één keer het weekend openen. Ja, en ik ga ervan uit dat iedereen het doet. En naast de gebruikelijke hashtag extra weekend en hashtag 3FM... ...vind ik hashtag huilie huilie. huilie, huilie. Oh, ja, wacht, even, oh, wacht, wacht. Moet ik jullie nou nog een beetje gaan dat het? Nou, nou, nou. nou, nou, en, nou. Hashtag ja, hashtag ja, huilie, huilie. huilie. En dan moeten we even wat extra... Eetjes. eetjes ja, dan moeten we ja. wat eetjes en kaartjes weg. Hop. Ja, ik ben, met, uh, echt, ik ben klaar. Uh, ja? Uh, ja. Maar nee, ik ben er niet klaar. Uh, <tie> hashtag huili. Huili. huili. de laatste hashtag is dus uh, hashtag huilihuili. Huili. Ja, hashtag huili, huili, huili. Doet doet ja. tijfelijk vooral mee. Huilihuili. Nou, Nederland, Nederlandse we nog één keer massaal tweetdek gelopen te frottelen? Maar echt wel zo heftig dat we echt denken, mijn god. Zo, uh, zo hard ben ik in tijden niet gefrotteld. <tie> het is helemaal niet uh, aflopende zaak dat Twitter. Zo erg. Nee, ja, nee, ja inderdaad. <tie> dat, dat, we, <tie> we moeten het onderzoek toch wat terugtrekken. Ja, ja, vind ik ook. Dat we dat, dat, dat nu denken. Ja? Bij deze. Oké. Okay. <tie> De allerlaatste keer. Ja. Dan deze ook. Nou prima. <tieft> You're leaving now. It's in your eyes, but no disguising it. It really comes as no surprise to find that you. Ik heb er een grap over gemaakt. Oh, Die komt man. Overbij, hoor, hey. oh man, ik wist het. Ik, ik, ik kocht deze CD 22 jaar geleden met de gedachte. Er komt een moment dat ik ooit een laatste, nou ja, dit ga doen. En nu is het zover. Ik, heb hem nu gewoon, ik haal hem hell. nu uit de CD-speler. Kijk, je Ik heb hem ook echt bij me. ECA, Only nee. Time Hotel gekocht in 1992 voor 25 gulden. Ah. En ik heb nu heb ik hem gedraaid. En nu weten we het. Ja, het is maar, de het, laatste. Ja. Oh, man, man, man, man. man. Hey. Asia. Ja. Holy time hotel. Hoe hm. oh, is het hier? Ik werd even zwart voor mijn ogen net toen ik weekend moest roepen. Ja? Ik, uh, ik moest mijn ogen dicht doen, merk ik net. Ja? Ik had ook even een weg, uh, wegtrekken. Een wegtrekken. Ja. Uh, laten we even één ding vast van tevoren vertellen. Want we krijgen vanavond uh, minstens drie keer wateroverlast. <lacht> dus ik doe alvast dit. Uh, mocht het nou gebeuren dat we wateroverlast dreigen te krijgen... of we zitten er middenin, dat het echt uh, hashtag huilie huili wordt... Uh, dat we dan, ik heb iets klaarstaan voor het geval ja. we dat nodig hebben. Even Grasleider. als laatste een, een, bliksemafleider. een bliksemafleider. Een bliksemafleider. En dat is... Daar ben ik niet blij mee. Daar ben, hele, hele, ben ik niet blij mee. Daar ben ik hele, helemaal niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben, ben ik niet blij mee. Ik ben hele, hele helemaal niet blij mee. Nou, nou, dat is weer dan goed, al... weet je wel. Dat is zo'n gezellig... Ik ben weer op adem gekomen. Uh, heerlijk. Fijn. Dus oh, dankjewel, André. Oh, oh, ehm... Zullen we? Ja. Laatste ja. keer. Laatste keer. Zullen Iedereen we de bij de hand? Zullen we na afloop deze op de veiling zetten? <laughs> Waar we doorheen geblazen ja, hebben? On... Met, met, met onze lucht en al erin? Met het, uh, het, het logo logo's half afgebeten, want daar ging dan de. Oh nou ja. Nee, die van mij is nog vrij goed. Ja. Ik ben heel zuinig op mijn spullen. Hè? Nee, ja, dat was <hijen> <laatst> kwijt, dus <hijen> je had hem best wel kwijt. Ik heb gewoon een nieuw omdat je hem kwijt was. Niet lullen jij. Dat is waar, je hebt gelijk. Ik ben heel slecht. Ja, ik, weet, ik heb ja. altijd een reservegezoek bij me voor jou, Gier. Dat weet ik toch, jongen. Zullen we dus maar? Nee? Zullen we? Zullen we? Ik weet al waarom jullie lachen. Oh. Oh. Sorry. Oh. En door. Oh man. Hey, maar sta er even bij stil dat dit van het laatste casoen-moment was. Lieve luisteraars, vergeet maar, deze gaan we niet uitleggen. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat gaan we absoluut niet nee, doen. Nee, nee, nee. Vergeet het maar. Maar we hebben dus uh, het, het, het laatste casoe-moment uh, gehad. Uh, hebben we eigenlijk wel uh, de man die dit heeft uh, gemaakt ooit uh, verteld dat we gaan stoppen? Edwin uh, van Aarselt. Edwin van Aarselt. Nee, dat is toch uh, de man die het gemaakt heeft. Er stond op een, uh, een uh, promo die ik ooit kreeg uh, van een plaat was. Er staat bij een deur. Er gebeurt wat. Er staat iets bij een deur. Wat gebeurt hey, er? Ik oh, oh ja! Hey, Goedenavond. Hey, het is uh, hey, Rudolf. Ja, Rudolf van oh. Veen. Oh. Oh. Hebben we niet jullie mistroostig uh, nou, jullie? Nee, uh, nee, uh, nee. We we helemaal niet. We zaten net in de winterdepressie en bent hebben het allemaal lekker. <laughs> Wat is dit nou weer, joh? Wat heb je. Oh, kijk je ik wist het. Ja, ja. Ik weet dat jij van Utrecht komt, hè? Ja. Ken, ken je ze nog? Deze? Zien ze er zo uit? Wat is dat ook alweer? iets? Utrechtse spoorpunten. Even. Utrechtse spoorpunten? Hartstikke lekker, joh. Hartstikke lekker, jochie. <laughs> ja, is dit dan... voor mij? Dat Niet alleen van mij. Nee, je ik ga er echt niet met je op. waar bestaat het er weer uit? Appel. nou dat is, dat is eigenlijk crisisgebak. Oh, maar dat is gewoon ja, speculaas. Ja, dat kan ja, niet. Dat, ah, je dat, dat in, zijn dat dat in kruimels, kruimels, kruimels samengepakt met, met honing, oh, met boter, jongens. met specerijen in een vorm gedrukt en dan een glazuur erover. Maar ik kan dus mijn auto niet meer in als ik dit op heb. Ja, ik heb, ja, ik schaal heb schaal een heel strak broesje niet. aan. Het nee, gaat niet goed. En wat hebben we hier? Want ja. ik ja. heb hier ook nog een prachtige. Appel-appel-notencake uh, met mascarpone en ja, een klein beetje van op. Ja, het is dat je aandringt natuurlijk. Ja, ja, nou, het is ja, dat je, je doordrinkt. Moeite, wat wat hebben doen. we dan nou weer? Je gaat ook wat ja, inschenken. Ik is even iets om... Uh, te is appetizer, Niet alleen maar zoet. Het is warm en bruin. <laughs> ja, het is geen show, Ja, dat klinkt niet shit up, zeg ik vast. <laughs> ja, gaat het, oh, het is <laughs> Wat is dit? Het is bruin en dun. En warm. Ja, oh, dit is soep. Rijk ja, eens. Ga een beetje is. Ja, wat Is het nou een we? beetje vissig? Of? Ja? ja? Dat is ja. vissoep. Wat zit erin, uh, Rudolf? Het, het is een, uh, een, een kreeftensoep. Oh! Maar dan met, uh, met sterrenijs, met citroen, dus een beetje op zijn Thijs klaargemaakt. Dat is die Rudolf van Veen, hè? Is het is Thijs bezorgd materiel, dit. Uh... Nee, Thijs bezorgd. Oh. Nou, ik neem een slokje van dit bruine spul. Nee wat van dit bruine spul. <lacht> oh, Nou! Ja, dat is bij ja. de ja, daar, Dorit. Ik kan blijven steken met Wacht maar tot na de uitzending. lekker pikant. <laughs> he. Oh, het is wel pikant, ja. Ja, pikant. Maar wel lekker. En, ja. Want uh, Rudolf, ik hoor jou de hele dag in van die, van die sportjes. Voor uh, 24 oh, die sportjes Kitchen voor die bordjes, en zo. Ja, dat is want, zondag, hè? Want uh, wat ja. gaat er gebeuren? Ga je doen we gaan, dan? Uh, dus op initiatief van Ziggo is dat um, een, een live workshop doen van twee uur. Dus er staat op hun website staat een boodschappenlijst voor een aantal Christmas bites. Oh, dus het is niet zozeer een diner, maar gewoon kleine lekkere snackjes... die, je, oh. die je, nou ja, met kerstmis lekker zijn, maar oh, ook wezenlijk oh, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor na de kerstdagen. Oh, God het. Ik ga dat extra goeie. langzaam Dat ja, is een heel door. goed, uh, goed soepje. Maar, nou, de, uh, de, uh, uh, want wat voor kerst gaan we tegemoet? Ik las van de week namelijk dat slechts nog 2% uh, vegetarisch eten met kerst. Dus ja, mensen die normaal ja. gesproken uh, vegetarisch uh, zijn... die gaan zelfs met de kerst uh, stoppen ze vleesdingen ja, in hun mond. flexitariërs, toch? Of Vlees, is dat zo? Uh, ja, het is toch kerst, zei de veganist. Ja, er stak ja. een uh, mes in de nek van het varken. Nou, en veel sneden veel van de koe af, ze de lekker kerst. vonden. Ja. Is, is onderzocht. het ja, is uh... toch kerst, mensen. Maar het is toch ook gewoon de eerste Goedemiddag, tweede Goedemiddag, en goedemiddagavond, niet? Uh, zeker wel. Uh, uh. En klietjesdag. En, uh, en kliekjes, uh, ja. dat ja. Nee, maar zondag is leuk, want mensen, ik ga het dus extra langzaam doen, dus dat gedurende twee uur mensen ah. het heel makkelijk echt kunnen bijhouden. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Maar je gaat ons vanavond dus overvoeren. Uh, ja, een beetje. hè. Maar, oh. nou, ik kom gewoon wat lekkers afgeven en dan ben ik er weer vandoor. Dan laat ik jullie lekker oh, uh, feestje. Het dat, je dat bent, het jullie laatste. Leuk. Dus ja. al het Al altijd naar als ja, jij er ja, bent. Dat is altijd twee kilo zwaarder de studio uit dan we erin gingen. Ik heb trouwens mijn, mijn, mijn meisje meegenomen. mag mijn vrouw niet oh, weten. Dat is een ander verhaal. <laughs> ja, maar die is er ook. Slaat ja, ja, een tweet, ik dan even maf. <laughs> ja. Maar Rudolf, uh, toch, ik vind trouwens ook dat jij, jij bent, uh, toch in de kersttijd degene met de meest toepasselijke naam. Eh, uh, ja. Oh ja. Nou, yeah. Ja toch? Ja. ja. Verf je hem ook rood nou, op kerstavond? Verf je hem ook rood met kerst of niet? Gaan nou, we zien? Ja, je neus heb ik het over, hè? Nee, ja, och. Dit weekend, dit weekend op 3FM: Gerard <poderia> en Michiel. Hallo, hallo! Stampend en stampend hoor je hier de hit de praat. Ben je strakker als de zoek die kwijt? Oh god, nee toch? We hebben een hoop uh, overeenkomsten gevonden de laatste jaren. Nou hé! Hey. We hadden natuurlijk de Pet Show Boys. Die komen we later nog op terug. Ja, um, Zo meteen meer in de theaterie. We hadden natuurlijk uh, uh, R.E.M. Dat heb je net gehoord met de radio song. Maar we hadden, we hadden een hoop uh, muzikale overeenkomsten. We hey, ik ook... hoor je van de week nog vertellen. Over december is uh, Queen maand, want Freddie overleed in ja. november '91 en. Dan 24 en kreeg en je dan... november. Queen Greatest Hits deel 2, dat je ook deel 1 pas veel later koopt. Ja, die kocht ik daarna. Dat is heel apart. Ah, jongens. Oh, ik Roel van Vels een mesje. Ja, een mesje van Roel. Enjoy de laatste. Jammer dat er niemand luistert. Kusje, Roel van Vels. Ach, man. De vijfde Beatle. Hé, jongens, ik heb een telefoontje. ben jij bent? Oh, ik wil nog even zeggen. Radio Song Are You? Ja, Wat hè? He, wat? Sinds wanneer gaan we nou productie doen in het? Het is de laatste, laat ik gewoon wat zeggen. Dat draaiboek, het is overval. Wacht even, draaiboek, ja? Start lachman. We hebben een draaiboek. De laatste. keer. overvol draaiboek vanavond. Ruro van Veen was hier dan? Net ja, de, lekkere... die soep is lekker. Jij bent een in Venstreouwer. En jongens, huili, huili Huili is trending topic. Woehoe! <laughs> huili Huili. huili. Ja? Ja, en okay. extra Weekend en 3FM. Maar Huili Top. Huili vind ik de allergrappigste. Ja, die vind ik het <laughs> allergrappigste. Maar, maar we hebben een telefoontje. Ja, een telefoon. A. En we oh. weten nog uh. niet wie. Nee. Dan okay. zeggen we hallo met de radio. Het is iemand die wel een connectie heeft met dit programma. Hallo met de radio. Goedenavond, heren. Hmm. Uh, Toch niet, wacht. Hartelijk, hartelijke goede goedenavond, heren. Uh, ben, bent u een vrouw? <laughs> nee. <laughs> uh, bent u... Ik geef, ik geef een kleine tip. Wat? Ik geef een kleine tip. Jullie hebben me leren bowlen. Rick Brandsteder. Ja! Ja! Rick! Oh, wat heb ik me de pleuris geschrokken toen jij voor die deur stond. Euh. Oh, ja, ik dan... weet het toch. Ik, ik schrok van jou. Ja, dat hebben we vaker. Ja. <lacht> nee, maar echt, uh, Rick jongen, we hebben echt, ik vergeet het nooit, uh, die, dat nooit. moment dat jij daar uh, voor de deur stond toen het open. opent, nou eens even kijken wie op de gang staat. En daar stond Rick Brandstede, dat was een van de hoogtepunten van dit programma. Nou, nou dat, vind ik, uh, dat vind ik heel fijn. om te En we door. hebben er een ik hoop gehad. gehad. Nou. Ja, en inderdaad, ja. We, hebben, we kwamen van de week uh, de compilatie tegen die verstuurd worden aan alle gasten. Dus je downloadchippen, vijf jaar geleden, Ja, ja, sorry, ja prima van altijd, het uh, ja. bolen. maar jij, jij ging best lekker, uh, Rick. Ik ging best lekker, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik heb die swing, ik heb ook de heupen van mijn vader, joh. <lacht> dat zagen we meteen, hoor. Ja, en die is gek <lacht> ja. op die Way of Life, dus dan weet Toch je Toch, rol of niet? Ja. ja, ja, Goddank. Wat een, wat een uh, beetje erop dans niet bezig, goed, ik. Ja, ja, we hebben geen keus. Hey, en de laatste hè? Dat ja, de laatste. Ja, het, uh, alles houdt op. All good things come to an end, zongen niet na te noemen, zijn we eerst ooit. Mm -hmm. Maar uh, vanavond hebben we de laatste extra weekend. Nou, ik wil zeggen dat ik, uh, dat ik altijd uh, met veel plezier op de vrijdagavond uh, naar jullie geluisterd heb. Als oh, ik dat was ging jij. Stappen, als ja. ik niet ging ja, stappen. Ja, juist, oké. Okay. Ik, ik heb drie keer naar jullie geluisterd. Snappen we toch? <laughs> <laughs> nee, maar ik, uh, ik heb echt jullie en Jullie drive en, uh, en uh, de fijne sheetjes. Dus, uh, en ik vond het een pretje om... Uh, om twee keer uh, aan te mogen schuiven. En natuurlijk, uh, uh, nou het bowlen was, is voor mij het hoogtepunt... toch ja. wel uit mijn, uh, uit mijn carrière. We, ja. ruiken, we ruiken je kegel nog steeds, uh, Rick, ja. kan ik je melden. Ja. Die is legendarisch geworden. Ja. Ja. hoor. Oh. Nou, ik super tof dat je even in de uitzending was, man. Oké, okay, en zet hem op, hè? Ja, en, en even. komt goed, even één ding. Als je straks bij je vader aan het ziet zit... en dat gaat natuurlijk gebeuren... Ja, wil je namens ons zeggen... Uh, niet denken! Nee, nee, nee, ik bedoel deze. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Ja? Ja, maar ook. Ik ga doen. Bloed de groet aan je vader. Want ook zijn bezoek was een ongekend. En dat is geen gelul. Ongekend hoogtepunt van het radioprogramma. Dat was ook zin. De familie Brandsteder heeft lekker gewerkt. hier. Ja, die heeft er goed aan gedaan, Jan. En sterker nog, Extra Weekend heeft een hoop te danken aan Ron Brandsteder. Nou, me dunkt zeg. En ik gaan hem de hartelijke groeten doen, jongen. Heel goed! En dankjewel. een fijne Goedenavond. Rick Brandsteder, ja. Mooi zeg. Ja, toepasselijke plaatjes ook, hè. We hebben nou, zoveel plaatjes weg te werken. Dat gaat niet meer passen, hoor. Dat past nooit. Maar we gaan niet om tien uur door. Dat nee, dat doen we, dat we niet. Dit wordt de echt de last Friday uur night. Uur. Dus. Harry Perry met last Friday Night is daar wel een toepasselijk liedje. Hij zag toevallig, um, was het in die mix die die luisteraar uit had gemaakt? Dat hij daarin zat. Dacht, zat die hey, nou, oh ja ja ja, ja, vorige een vorige Hij mij niet. mij niet. Nee. Want hij oh, is was blind. hij een ja? beetje ja, oh, ja ja ja, goed. ja Oh goed, beetje een beetje een beetje een Erg leuk. Ja, even nog officieel melding van maken. Ik was dus vorige week uh, uh, op het allerlaatste moment verhinderd vanwege een, uh, een, een operatie van mijn vader. Die had ja. ineens een, uh, een scheurzaorta. Orta levensbedreigend. Echt compleet over de zijk. Maar het gaat goed met hem, he? gaat goed. Hij gaat het gewoon halen, alle levensbedreigingen is eraf. En uh, yes. hij ligt nog uh, uh, wel in het ziekenhuis. Dat bedoel, je moet aanstekken na zijn periode. Maar het komt allemaal goed. Bedankt me echt bedankt voor alle. Super mooie, warme mailtjes, sms'jes, tweets. Ik, ik moet echt even gaan zitten om dat weg te gaan werken. Ik heb zulke prachtige persoonlijke verhalen gekregen van zoveel mensen. die of iets soortgelijks. of iets totaal anders met hun vader of moeder hebben meegemaakt. Dat heeft me echt ontzettend gesterkt. Dankjewel, jongens. Helemaal kut, natuurlijk, ik er niet bij was vorige week. Maar ik had het ook totaal niet anders gedaan dan. Zoals wij het hadden gedaan? Ja, exact. Oh, dat is wel heel lief. En dat is wel fijn. Dikke, dikke respect voor jullie. En ook, ook zeker voor Demien. dat je met, met zo'n bericht een kwartier of zo voor uitzending toch ah. nog iets. Los, ja, maar. we moesten wel. Ja, <laughs> we... geen keuze, hè? We konden het niet meer stoppen. Zo, jongens, naar huis. <laughs> maar um, we zijn de enige vergeten. Oh! Ja! Extra weekend, Met. Uh, nog, één je, nog één keer met je. nog één keer. Eigenlijk een Het Ik zie het weer, maar ik wil de laatste keer op die vijfde voor van die 3 van me staan in de goud van het land, heeft het grijs weer tot op plaats voor zondig kijken. de vorige gedeelte was al begonnen in het Want Je mist. dat je vraag je dan. Die toonbaar schaal is hier ongeveer half ondergaan, Half aard zal van vanmiddag zijn. Het is een lekker geval dat je kopie kwijt is. Dan weer een scotting voor En dat is een 3 tot 6 gaan. Die gewijs vandaag. Later vanavond de verhachting in het gebied met Dus Mot Reiji. Aanswaarts over het land. Morgen door het drag. Je hoort het goed en drag. is Zandreich Voor. Die spekvolle volle Maar de zon grijpt. Gaan ik lekker naar weer de markt. En een lekker een lekkere uit. uit wordt 58 gradie in de zachte zondag waar het zeibig gevolgd door regen Zeker op van rukwindy met de lappende dag blijkt de zon weer door en daarna lijkt het een prachtige zondag en een schitterend weekend voor de boeg. Zo, heb het ook weer we, gehad. Het ook Fink, Fink afleuk, uh, vind ik ook leuk. Uh, we moeten nog. Uh, ja, nee, ja, la, ja oh. het begon allemaal op 5 februari. Het begon allemaal op die dag. 15 februari 2013 was voor het eerst officieel Phil Collins dag. Daarna volgde nog... George Michael, Level 42, Crowded House, The Jacksons, Earthwind Fire, Bruce Springsteen, ABC, Spinal Ballet, You and Lewis and The News, In Excess, Two Unlimited, Blah, Simple Minds, Janet Jackson, Aha, The Beach Boys, Toto, The Band, Paul Weller, Durant, Duran, Duran Duran, Roxette, Fleetwood Mac, John Lennon, Bob Marley, Snap, Geen Extra Weekend, Vanwege Lowlands 2013, ABBA, Live, The Band, Yami, Raai, Mai, Michael Jackson, Will Smith, Tears of Fears, Joe Jackson, The Police, Queen, Madonna, Prince, R.E.M., Rolling Stones, Billy Joel, Elton John, John, The Beatles, Beatles. En, en vandaag officieel 13 december voor altijd Best your Boys Day. Ja. Dus welke moeten we draaien? Nou, de West End Girls of, of kunnen, uh, Access. Waarom oh zo goed een oud is? Oh goed of, of Europe? Ja, ah, die hebben we volgende week gedaan. natuurlijk. Daar, daar, daar, doel. natuurlijk? Even kijken, hebben we nog... Uh... Mm? <ørsun arrivé> like is een goed okay. is een ook is een goed doel. Dat is een goed nog? Dat is een is dit goed doel. is Flamboyant. goed je het is een Of uh, natuurlijk uh, go. Ja, Weet je dat uh, nog? Ja, ja. I'm was de eerste extra weekend Patcher Boy zitten. Ja, hey. Al die shirts zijn daarvan gemaakt toen ook. En wat dacht je van. De extra weekend Patcher Boys Deze heb ik alleen maar in mijn hoofd met. Ja, nee. deze ken ik niet zonder alarm. Uh, is echt, zo klinkt je, je dus op. zonder alarm. Een beetje de demo-versie zo, hè? Oh, is dat hè? Of. Nou, uh, oh, dit vind ik misschien wel de beste hoor. Left Top. to my own device. Oh, echt the Super Zo goed. En. Uh, New bam, bam, York bam, City, bam, bam, boy. En uh, een hele recente. Bam, bam, bam, bam, bam. Love is the bourgeois construct. Oh, goede plaats. Goede plaats. Would normally do this kind of thing? Of uh, So Hard, nou, superplaat of What Have I Done To Deserve? Ja, maar dan moet ik nog de Hoop in de studio hebben. Die ja, dat is wel waar, deurig, ja. He? Die was een perfecte... Uh, ja, deed die heel goed, Therstein hoor. Dusty hey. Springfield Zoals was bij bij met aan handen was het toch een beetje jammer. Oh, tik er hard op. De is de Babia, we ook nog. Uh, oh, we nee, kunnen we een half uur doorgaan. take it right. Run with the dog tonight. En uh, Opportunities. I got the brain. Nou, kortom... Uh, Keus genoeg welke That's van de Patio Boys mochten wij allemaal draaien. Wij hebben het zelf in de hond. Ja, je mag wel wat sms'en hoor, maar we gaan het uiteindelijk wel zo bepalen. Ja. Maar voor de vorm sturen we een sms'je in keer drie keer. Ja, dat is op. Ja hoor, misschien ja. Uh, dat we wat doen. We, nou, ik denk het niet. Maar laten we er een nieuw, nu alvast één doen. We zijn er toch. Want uh, in die zeven jaar en vier maanden extra weekend hebben wij altijd getracht één ding niet te zijn: stom vervelend. Boring. Is het gelukt? En volgens mij is het ons redelijk gelukt. Aardige? We were never being boring. de eerste. Ja. Er volgen er nog twee. Ik denk het wel, ja. Pff, wat een goede plaat, hè? Nou, Ik heb dit zo vaak gedraaid. Het is, het, het, het is echt een waanzinnig goede tekst. Welke doku hebben we een paar jaar geleden helemaal kapot gekeken? Ja. Met de Killers erin en uh, Robbie Williams. En die, waren allemaal, die zijn allemaal geïnspireerd geraakt door het album wat zij gekocht hebben op een bepaalde leeftijd. En dat is die leeftijd waarbij iedereen, uh, als je die plaat koopt, die, die neem je je heel leven mee. Nou. Het album Behavior was er zo heet. Dat was 1990. En ik, ik weet nog, ik moest kiezen tussen een vuurwerkpakket of deze cd. En ik weet nog dat ik zei, oké, okay, dan maar geen vuurwerk. Ik wil Being Boring op cd. En toen ben ik naar de winkel gegaan en toen heb ik dus uh, deze cd gekocht. Gaaf. En die heb ik zoveel gedraaid. Met alles wat erop staat. Ik weet het nog, de volgorde ook. Ja, ja, ik, heb, ik heb het niet met, met die, ik had uh, Discord of die kwam niet lang daarna. 1991 was dat zo? Ja, dat weet weet Ja, en dat was mijn eerste cd ooit. Sowieso. Ja, die kwam daarna. Die heb ik man, later gekocht. Maar man, man, man. ook met uh, Was It Worth It en DJ Culture erop. Ja, en, ja, en alle hits natuurlijk. Alle, alle knijpers alle het was uh, vanuit duidelijkheid being boring yes. en uh, heel veel West End girls komen binnen. Dat is wel, ja, wel een topplaat, eerlijk is eerlijk. We staan echt, uh, we zijn training top, ik met alles erop en eraan. Ja joh. Ja. Zeg, ik Ach, heb ja. een beetje raar gevoel in mijn lijf. Nou ja, het, ik voelde net een klein beetje. Ik, ik was heel blij dat ik achter een zonnebril verscholen ging. Want, je uh, you can always count on a friend, and we want never being boring, ja, sorry. Ja, jongen, jongen, ja, Het is, ah. uh, nog, nog twee uur te gaan, en uh, als je 101 te kijkt of 3Fan.nl, dan zou ik zeker even de backstage gaan checken. We hebben zo meteen een beeldcompilatie. Oh ja. De beste van uh, zeven jaar, vier maanden extra weekend in beeld. We gaan even meekijken in de backstage. Zie je alleen maar daar. He, dus niet op de, ja, je ziet niet op de radio, op de radio je reclames. Yeah. Nou, ik zie nu al dat het mooie is, je is helemaal in paniek, want het apparaat werkt weer niet. <laughs> ja, maar dat is wel, we gaan dus precies dat uit zoals het ook hoort. Je hoort gewoon dat het weer kapot is. Ja, natuurlijk. Ja hoor, prima. Gaat het goed, chips maar? We werken eraan. Ja, natuurlijk. Ja hoor. Er komt nu een wit vlaggetje aan het apparaat, dus uh... <coughs> Dit wordt leuk. Ik, uh, ik, ik heb wel een hard hoofd in, maar we gaan het er wel mee maken. We gaan het er wel, ja, mee, we het er wel mee maken. Ja hoor, we hebben nog een hoop uh, goede liedjes. We hebben te veel liedjes. Nou, ik ben, ik ben redelijk tevreden over wat we dit uur hebben weggekregen. Zeg ik jullie wel? Ja, nou, maar het wordt nog veel erger. Ja. Als je muziek wil, ga onmiddellijk weg. Tissues are going. We kunnen er ook niks aan doen. Er wordt één groot huildrama. Het is namelijk... De laatste 3FM. Vandaag. Ik je nog een bier. Ik zag het net. Ja.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 Ah, oh, je voelt overal dat kerst eraan komt. Ja, overal behalve thuis. Daarom gaan we nu naar Praxis, want met de keuzekortingsbonnen... krijg je 30% korting op kerstdecoratie. En 30% korting op je kerstverlichting. Kerst komt eraan. Ja, maar eerst de bonnen printen op Praxis.nl. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Indie Access for All is bij de provider monitor van de Consumentenbond... alweer verkozen tot beste alles-in-één-provider.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 Bavarois met wit, melk en pure chocolade. Of framboos, limoncello en passiefrucht. Pak extra lekker uit met een dessert van Delicieux. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Oliebollen bestellen. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Het draait steeds beter langs de A15, want langs de weg komen meer en meer windmolens. Samen met zonnepanelen wekken zij de energie op voor de elektrische auto's die bijna geluidloos over het asfalt soeven. Een duurzame snelweg, de eerste ter wereld. Dat is de droom van natuur en milieu en milieudefensie. Deel de droom op project A15.nl Zin om je huis in kerstfeer te brengen? Alleen deze week bij weekan.nl, tot wel 40% korting op kerstbomen en kerstdecoratie. Snel thuis bezorgd wanneer het jou uitkomt. Eerst... WKAM.nl Bij Allsecure worden er vandaag 35.211 foto's. Zes jaar. Nou Tim, even de proef op de zon nemen dan maar. Hallo, mijn treintje. Allsecure, premier alert. Je krijgt een seintje om je auto uit te halen. Zo hoef je nooit teveel te betalen. Oh, bedankt. Slim Tim, zo zie je maar. Allsecure, de autoverzekeraar. Bel gratis 0800 2013. Schrijf je nu gratis in op relatieplanet.nl. De grootste en meest gewaardeerde datingsite.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 Het is de allerlaatste seksra weekend ooit. Al oh, hebben we mooie dingen meegemaakt. Ik vond nog een la in een kast met dingen erin. Opnames zoals deze. horen. Hoogste tijd voor Lingo. Ja! Hallo en welkom bij een super speciale aflevering van Lingo de kandidaat der kandidaten, de stem van 3FM. Hij houdt voor allerlei soorten drankjes en slokjes... en hoe meer die op heeft, hoe beter die lingo speelt. Zo zegt hij zelf. We gaan het meemaken. En hier is ze dan, de vrouw die vanavond ook te gast is bij Extra Weekend. Kijkcijferkanon van Nederland 1, Jeff Ballen wordt een mislingo Lucille! Allemaal van harte welkom bij Lingo. Ik hoop dat ze er allemaal weer lekker klaar voor zitten... want we gaan het spelletje maar eens even beginnen. Hey, Lucille Bij bijna al. Goed dat je er bent, jij mag van start gaan, een zet. Oh ja, uh, ik zie hem al. Pisvlek, B-I-Z-F-L-C. Nee, ne oh, dat volgende dan. Oké, okay, even weer concentratie. Ah, ik zie hem al. muis. L-I-C-M-U-Z. Heksek! A-E-K-S-T-E-K! Waarom is dat nou niet goed? Stop snel! Z-Z-O-P-Z-N-O! Nou, oké. Okay. Treklip! T-E-R-E-K-L-I-P! -e -t Kakkuif! K-A-K-K-U-I-F! Verdomme, wat is dit voor kutspel! K-U-T-S-P-E-L! Af, het op. Zo, dit is even zuur en even balen. Hier is die hoor, de Lingotas. Af. Een tas? Waar heb ik daar nou een tas? Geen maar een krat voor mijn stokjes. Ik heb trouwens wel een stokje gebruikt al. helemaal gek voor dit kutprogramma. Ah, dat is toch geweldig. Ik snap niet waarom ze dat kutprogramma stoppen. Maar goed, we gaan door met de extra Weekend. We hebben geen stekstra. En als die Palsy. Fikke. Serious Radio. 3FM. Extra Weekends. Gerard en Michiel. Als hij ingestart wordt, dit is er zo'n ja, eentje. Dan weten we precies hoe laat het is, hè? Oh, Echte man, extra man. weekend classic. Het was Juwel uh, and Lewis. En and de nieuws: Do you believe in love? Open het tweede uur van de allerlaatste extra weekend aller tijden. Schrijf die agenda vrijdag de 13e december 2013. Als er in één vorm van liefde is waar ik ben gaan geloven. Waar ik al in geloofde, maar van ik zeker weet dat de afgelopen zeven jaar heel veel mensen zijn gaan geloven. Is het wel liefde voor radio en liefde voor muziek, Geer? Het rare is, dat, uh, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens, maar het is, ook, het is ook zo vreemd dat ik toen ik een jaar of twaalf, dertien was, heel graag dit programma wilde presenteren. Ja. De vrijdagavond en dat het dan ook succesvol was. Want ik heb regelmatig op een vrijdagavond mijn een lokale omgeving. <tiedacht> <dacht>, Hallo! <tiedacht> Hallo luisteraar! En uh, we oh. zijn nu al die jaren verder en uh, het is dan toch gebeurd. Het is gelukt en ik ben zo blij dat ik het... Ik bedoel, ik heb het dus het universum ingestuurd. Zo van, dit wil ik. Ik had dus de deze voor de slotuitzending in 1992 voor het huis. <tiedacht> dat is toch sneu? Het programma dat we altijd willen maken. Maar het programma waarvan, ook, uh, waarvan we ook hebben gehoopt dat het mooi zou eindigen. En natuurlijk... Is er heel veel. Waarom eigenlijk? Waarom stoppen we? Maar Waarom dat stoppen? Is omdat het gewoon na vanavond mooi dicht gaat. Het boek, extra Weekend, gaat na vanavond mooi dicht. Het gaat niet dicht omdat een van ons weggaat. Nee, dat is niet zo. Het is niet dat er ruzie is. Het gaat dicht omdat het mooi is zo. We, gaan, uh, we stoppen ermee omdat het. Uh, we hebben. Dit we hebben, is mooi zo. Het Schaar. is goed zo. Het is, goed. Kijk, het is nu een goed boek. Iedereen denkt: wat een super boek. We zetten hem in de kast. En ja. dan kijken we er nog eens naar. Het is geen boek waar je denkt: Jezus, Mina. Het is geen Dexter. Nee. Het is, nee. Het is geen Dexter. Wij zijn fucking Breaking Bad. Wij zijn fucking Breaking Bad. <lacht> Mooi. Kortom, we gaan aan de drugs nu. Ja, ja hebben we drugs? Ja, maar, we hebben moet... we nog een drugs schema ook? Nou, en, moeten we nog wat? Want we hebben officieel al ja, een jongen, voice lift. Ja, uit, uit, uit we hebben een... niks moet, maar een, een, een laatste voice lift. Vond ik gepast? Oh ja, een laatste voice nou, Die gaan ja, we zo doen. Ja, ja? ja zo of nu? Doe we eerst een hit? Uh, nou, weet je, uh, een laten hit? we anders nou, nog even een jingle doen. Een jingle? Oh ja, een, maar oud live-sweepers moeten we anders doen vanavond. Want we hebben, uh, we hebben natuurlijk... Het schijnt ook een jingle compilatie te zijn. Oh, Van huis dus, uit, ja. Oh, dus die hoef ik niet meer te doen? Zullen we niet doen? Is er een jingle compilatie? Ja, kijk, die, die staat in je log edit. De vierde in de log edit. De vierde in de log edit. Ja. Ja. Laatste keer het woord log edit op de radio's of alles. Altijd, uh, moet je, moet je van Forel even 1, 2, 3 naar beneden en die naar boven trekken. Oh daar! Oké, oh. ja, naar boven trekken. Een hysterisch moment <laughs> de van huis uit jingle compilatie. Want we hebben nu een <laughs> van huis uit jingle Gine compilatie. Kan die? Een nou, jingo combinatie. Yeah. Een vrolijke vrijdagavond jingle waar je een goed gevoel van krijgt. En het, we hebben het topformat gedaan. Nou, vind ik ook. <laughs> Dat is van huis uit. Oh, oh, wat oh, hebben ze oh. ook gek gemaakt met die teksten van ons. Ja, dan hadden we hadden zo'n sessie. En dan moesten we gaan bedenken wat voor liedjes en wat voor teksten erop moesten. Eh, jongens, is dit serieus? Ja. ja. Succes. En dan kregen we hem hoor. We nog die, Twee uh, weken later. Uh, het uh, is weekend! Pa, pa, pa, Lekker pak even, neuken! Ja, pak ze er even bij. Nog even die, uh, die video's uh, uh, uit haar. Even kijken bij. hoor. Ja, met met, met, met, met alleen Clark er ook in. hè? Zat, ja, is hij er nog? Dat, niet alleen Clark hoor. Er zijn er meer mensen hoor. Oh, het hooren. Death Racing voor de Toe Brothers. Even kijken. Als ik nou het woord neuken intik, krijg ik hem dan? <laughs> nee. Uh, nee? Nou. Is hij weg? Nee. Onder niet draaien is hij niet. Oh, archief! Wacht even hoor. Wat staat daar dan allemaal in? Ja, ja heel succes. veel. Allemaal wel voice lifts en het gevoort. Dat ja, ik ben hier nog wel even zoet mee hoor. Ja, ja, ik denk uh, de flipperkast voorbegeving. So, so, so, okay. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, Hé Hey jongens! Ja. rijst dat ik in mijn handen heb. Een mini-disc met, ja. met. De flipperkast-voorbegeving! De flipperkast-voorbegeving! We hebben een fucking okay, mini-disc spelen! Jure! En de deze weggehaald. En deze Wat hoor ik nou, gaan ze weg? Hahaha, omdat het Noord vertelt. Nee, ik kan ze even niet vinden. Dus als ik er een vind, zo dan. Nou, ik kom het goed toch? Eh? dat was de Zullen we een hit, uh, hit draaien? We, oh ja, en uh, zullen we dat even aankondigen ook? Maar hoe dan? Dames Nieuws en heren, meisjes. Een mm, hit. right try, 2020 vision and a red with twenty 22 years old and worth that listen Doing it lovely so you better pay attention Ref for anyone so I don't need to mention That the names be changed to protect the Da da da da who disrespects Because bumps your the lamp back on the ground To drop off again, irresistible sign Of the vine on the mic, messing on the nuts and bullies The a on For the living, some for the pole some for a preacher, some for a hoe. No matter who you are, there ain't no competition, it's a party all around. So wait wait for the real deal. Knocking on your drums, feel a five, feel a foe, and here I come. So get rid of the man with the master plan. Disaster plan, the real as the man I get up and get down, spin around and round. It's a no disgrace cause you like the sound Howdy and I'm out and without the gold. <laughs> Met z'n allen, maar knellen! Dan gaan we met z'n allen! Met z'n allen! Dan gaan we met z'n allen! Met z'n allen! Deze hè? Dan gaan met z'n allen! Met z'n allen! Met uh, andere even samples erin. Ja. Dus als we niet meer trekken, hoor ik nog een keer. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik heel, heel, heel, helemaal niet blij mee. Maar ja, nee, nee, nee, nee. nee, nee. dat nee, is de er de niks de nou. straks. Straks nodig, denk ik. Ben uh, ook bang voor je. Uh, dit was, uh, daar gaan we met z'n allen. Mm, ja. uh, dit was een blij blogje. Heerlijk. Ja. Zo kan het Lekker. dus ook. Lekker. Uh, in het kader van uh, oude jingles. En dan nu een item. <laughs> Extra weekend. We hebben overal een shout voor. Een hoop bananen. Het is echt verschrikkelijk wat we toen hebben. We waren we echt heel vervelend. Toen waren wel we vervelend. En toen mocht dat heel wat kosten natuurlijk. Ja, toen nog wel. Dat was <laughs> voor de bezuinigingen aanval. Ja, dat koor zat er en, en, en alles. Was Zing nou eens dit. koffie op. en we ook nog gehad volgens mij. Ja, we nee, hebben echt alles. Uh, dus we hadden een, een, een hoop bananen. Maar we wilden het ook groter hebben. Dus een pallet bananen. Een pallet bananen. <laughs> en uh, toen dachten we. Ja, maar we hebben ook wel eens bellers in de uitzending. Dus Hé! Hey, een beller. Hoe vaak hebben we dit gebruikt? Uh, nooit. <lacht> nooit hè? Nee, nooit. Of uh, een sms. Hey, een sms! Echt nooit. Ja, echt nooit gebruikt dit. Erg hè? Allemaal ingesproken. Ik ben er helemaal niet op gekleed. Ook nooit gedraaid. <lacht> dat is toch sneu. Die mensen hebben dat allemaal van inzien. <lacht> <lacht> en wij zaten gewoon als een stelletje, stelletje circusberen aan nee, een ketting. Maar wij gingen dus naar de koffiemachine. En toen dachten we, oh ja, we willen meer. Dus... Te veel koffie gedronken. <lacht> Dit? Dit, dit was vlak voor de grote hit van Ellen Clark, hè? voor de, de doorbraak. Ja, dat was voor de doorbraak. We konden ja. hem alles laten doen. Maar ik weet niet meer wat voor avond het was, maar ik denk dat het een vrijdagavond geweest moet zijn. Ik denk het ook wel. Um, we hebben de brievenburs, uh, Chipsma. Ja, heel veel post. Uh, alle post van de afgelopen weken is uh, binnengekomen. Mocht, uh, mocht even wat tijd kosten. Houdt Houdt niet voelen? Kan, hij, de, nee, kan niet. Ja, nee, ja, nee, maar ik geef jullie gewoon maar alles. Jezus, men. O, de andere een kaartje moe. van onze camera, jongens. die ook... Uh, Kijk, ja, dit redden we niet meer voor vandaag. Hallo, Gerard Michiel en Chipsma. Bedankt voor deze leuke extra weekendjaren. Het was mooi om alles in beeld te mogen, uh, mogen zetten. Sebas en Piet, de laatste extra weekend oh. cameraman in. Wow, wat liefde. Kusjes, liefde. Ik heb een hele grote enveloppe hier. Ik maak er even eentje. Hoi, op. Je gaat ons verlaten. Oh, nee. Um, oh. Wat is dat? Wat is dit? Oh, zonde. Uh, Hans en uh, Smeker Jaspers, 55 jaar het gaat jullie goed? Tot horens, Breda, bye bye. Kaartje uit Luxemburg, hallo Gerard, mijn giemen. Hey, je is over 7 juli. Prima. Oh, en door. <lacht> maar toch nog binnengekomen. Dat is toch ook niet te geloven? Hoe even kan kijken, dat toch altijd? Deze komt uit uh, Kroatië. Nou, ik, ik vind het een leuke vakantiekaart. We hebben vanavond even niet doen, hè, toch? Maar anders. Nee, ja, nee al ik, al heb, kijk, een, ik heb een tekening van ons. Oh, wauw. Oh, ja, we zullen even voor de camera mee kijken. Wie is er wel in het midden dan? Maar heeft hij ook van afgelopen week? Of? Scott heet hij. Uh, Scott uh, Heldens. Uh, met achtergrond ook een playlist. Leuk. Uh, beste Geert, Michiel en Chip en iemand anders. Het weekendbegin zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jullie programma. <kuggen> Wat een mooie, leuke, maar ook rare jaren. Ik hoop dat jullie om zoveel jaren... één of twee keer per jaar... met een speciale marathonuitzending of zoiets komen. Nee. Uh, om nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Om dat gevoel bij de vele luisteraars weer te doen leven. Wie zal het zeggen? Only Time Will Tell! Oh, staat hier nou, gewoon. Only Time Will Tell. Uh, ik wil afsluiten met uh, te zeggen bedankt. En ik zal het nooit Nooit vergeten. Nou, dankjewel. Toch, hier ook een kaartje met bedankt. Gerard, Michiel, Jimmer, Pieter, Domine en alle andere invallers. Maar ook niet te vergeten alle gasten. Ontzettend bedankt. Ik heb genoten van alle jaren. Kijk en luisteren. Bij Jullie zijn de helden. De groeten van Ferdy. Dankjewel Ferdy. Moeten we ze allemaal openmaken. Ja? Ja. Nou, even in, in, in snelte ervaarlijk. ik heb hier nog een, uh, een kip? Oeps, Kijk, een beetje laat. Een kip, maar ik was je verjaardag vergeten. Prima. Voelt zich kip lekker. Uh, oh, dank. dank. Oh, ja, toch de allerlaatste kans om je te bedanken voor alle keren dat je het weekend hebt geopend. Van Jan en Kelly. Leuk. Leuk. Beste geëren, Michieltje, omdat ik gemaild had, stuur ik een kaart. Want een kaart brengt nog meer gevoel over. Bedankt voor alles. goedjes Niels en Kim. Tof. Kip. Je kunt ah. trouwens ook faxen, ik weet niet of de faxen nog doet. Oh, ja. 035-677-2076. Uit je hoofd, Uit mijn hoofd. hoofd. Hoe wow. sneu Slag bij uh, Nieuwpoort, geen idee. Maar het faxnummer van 3FM weet ik. <laughs> Uit je hoofd gewoon. Ik heb nee. geen idee waar dit was slapen. Dit is echt heel mooi. Een heel uh, dramatisch bedankkaartje. Uh, met de hele tekst op. Ja, ja, van Jasper. Um, met een cadeaukaart voor iemand anders. Met een 20-euro cadeaukaart voor uh, de drankboer. Uh, ah, ah, die gaan we wel even Kun je, je eerst een pilsje gaan bestellen? Nee, voor iemand nee, anders. Nee, voor iemand anders. Oh. Die, die is er ja, helemaal ah, niet. Nee, die komt er nog. Maar, maar die is er helemaal niet. Ja, prima. Oh, uh, ik heb ook nog een kaart. Uh, Gerard, Kijk. Michiel, bedankt. Bedankt, bedankt. Er uh, wordt vaak in de mond genomen. Bedankt. Graag gedaan. Uh, Michieltje, hebben, Michiel, iemand anders. Uh, Gerard, bedankt voor alle verjaardagsfeest. Fe feestradio. we zullen het nooit vergeten. Groeten Gerald van Zanden En uh, van Zanten. PS, Gerard, ik heb jou een paar jaar terug die DVD's van de Dick van show gegeven. Was in het glazen huis. Oh ja, Gerald, dat uh, weet ik nog. Als de dag. <laughs> Dank je wel. En, eh, ja. Nog weer een prachtige kaart van twee antieke dames die elkaar aan de tepels knijpen. Dag, Gerard, Michiel, Chibbe, Paul, Gast, wie dan ook. Hoest die, jongens. Hier is een tikkie pikant, chic. post. Geen idee waarom de dames te staan, maar ik moest er om lachen. Groetjes van Jason, Groen5. Hey! Oh, ja! Ja! vorige Die hier. Oh, wacht. Ook weer van 28 juli. Prima, jongens. Hartstikke leuk. Ik heb een heel boekwerk. Echt, als Timo op vrijdag begint volgend jaar, dan krijgt u nog een half jaar lang onze post. Goed uit in Veen, hè? Ja, inderdaad. Ik krijg een heel boekwerk van Dankjewel. Ik ga het meteen voorlezen. Na nou, de uitzending ga ik het allemaal lezen. Het is te veel. Nee. Is, het He? is het van Isabella en nee. shamey, shamey, shamey. Oh, shamey, shamey. Is het van Isabella en Compry? Nee. Shami, Shami, Oh, die is ja? Is de fax weggehaald? Oh, oh nee! die is weggehaald. De oh, joh, maar, fax is nee. weggehaald. De, nee, de afbraak is begonnen, mensen. Nou, nah, jongens. Ze, echt? Waar is die weggehaald dan? Ze wisten dat wij echt? gingen stoppen. Een jaar geleden is die fax al weggehaald. Altijd. Prima. Bezoek ook onze website. 3fm.nl, ja. schuine streep, extra weekend. Oh, schuine streep, hoor. Oh. Of stuur een briefkaartje aan Gerard en Michiel. Postbus 2930 12.02. Marinus Anton, de Hilversummeer. Ja, of niet, en we lezen toch niet meer. Nee, dat is waar. Deze nee. jingle was volledig overbodig. Maar we moeten eenmaal een item uh, sluiten met een sluiter. Ja. ja, dit was dan de laatste keer dat je deze jingle gehoord hebt. Gaan Zalm. we nog een voice doen zo? Ja, laat maar doen. Ja, joh. Ah, ja, joh. gezellig ja, ja, ook. Ja, joh. Ja, en ik, ik weet wat er uit het raam gaat. Dat wordt echt episch. Ja, als, ik heb als, iets nou, heel moois. Niet, niet als in uh, vaatwasser, maar gewoon mooi. Echt een, een ja, symbolisch. Een ik heb, het, ik heb iets heel symbolisch. Ja. Ik heb het al die jaren bewaard. Omdat ik wist dat dit, dit, dit programma ja, de laatste dat keer... Jij vrijdag 13 december zou komen. Ik wist dat die vrijdag zou komen. Dus ik heb hem bewaard. Hij is uh, twee, drie verhuizingen. Vier, vijf, zes verhuizingen meegegaan. Echt hij. Hey. En hij is er nog. Gaat straks uit het raam. Wat hoor je dadelijk? Eerst een muzikaal geneesmiddel. The Cure Friday. I'm in love. I don't care. Thursday I don't care about you. Elke vrijdag was het een beetje verliefd zijn. Nou, een beetje. Op het feit dat we op de vrijdagavond mochten zenden. Ik weet nog zo goed, het moment dat ik het telefoontje kreeg van euh, toenmalige baas bij de radio, Jurre. Is dat ja, is hij alweer? Oh. Ah, is hij Waar oh, was hij net. Ja. Piep <zijf> um, En dat ik jou vervolgens ging bellen met het verhaal. Volgens mij gaan ze ons vragen voor de vrijdagavond. Jij weet nog waar jij was. Ik, ik weet, weet waar, waar ik, ik was toen jij Ik zat met mijn vader. Op de boot. Ik liep door. Ik zat een stukje vlakbij vlakbij. met de hond. Ja, jij met de hond, ik, ik had mijn precies. vader in de boot. En want uh, ja, zijn gegeven. boot lag uh, ergens, dus ik moest hem helpen. Ik snel nou, mee. En toen, ik weet nog waar ik waar ik toen voer. Ja. En uh, jij zei dat, en hij zegt: je zegt, nou. Er gaat iets veranderen, want die, die Koene Sander, die gaat naar de middag. Die vrijdagavond komt vrij. En ik heb het gevoel, want wij, wij waren tijdens uh, de vergadering, de woensdagmiddagvergadering, een beetje vervelend. En de grap is, wij, We kennen, elkaar elkaar elkaar gezet. wij, wij kennen elkaar eigenlijk zo heel goed. Jij, jij werkt al, uh, nou, sinds 1930 bij dit station. <lacht> <lacht> <lacht> 15 jaar als aan de maandag. En, uh, echt waar, joh. Ja. Fucking hell. heftig hè. Ja. En ik luister wel naar jou, maar ik, ik heb ook heel lang bij andere radiostations nog uh, hits wopen weg vlammen. Hits! En, um, uh, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen mijn vorige radiostation ja, officieel begon. Ja, ja. Nee, 2003. 31 augustus oh, ja. 2003. Ja. Toen begon uh, het radiostation waar ik toen ging werken. Met een uh, feestelijke uitzending vanaf de legendarische Veronica Boot, de Noorderney. nij We waren allemaal radiomensen uitgenodigd, waaronder ook. Ex-Veronica-icoon, dat gaat over Veronica uh, Stenders. En uh, die wilde wel. Maar als jij meeging, want well, hij durfde nooit alleen naar ja, feestjes. Nee, hij durfde niet. Dus ik moest mee. En uh, we gingen er samen naartoe en uh, ik heb erg veel lol gehad. En ik ontmoette dus jou daar voor het eerst. op dat schip de het van Veronica. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Ja, we kennen elkaar van naam, meer ook niet. Nee, meer niet. Zoals John uh, als zo mooi zegt. Weer niet. Nee, niet. <laughs> <laughs> we dus dat de afgelopen augustus tien jaar geleden. dat we elkaar voor het eerst hebben gezien. Ja, dat is waar. We, waren, we, we waren er niet. Ik was op vakantie. Ja. En jij was hier, dus nee. Oh, God, oh God. Ja, ja en, en, en, uiteindelijk ben ik. Um, <lacht> 2005, zo, uh, zo, uh, oktober 2005. ben ik begonnen met 3FM. En we hebben dan, nou, dat, dat weet je, elke woensdag. het DJ-overleg. Tegenwoordig is dat uh, meer bekend als het Holy Moly momentje. Ja. Maar dat was toen ook al uh, gewoon een wekelijkse vergadering. En we werden inderdaad, wat jij zegt, altijd uit elkaar gehaald. omdat we als een stelvervanging. Leerlingen tijdens de aardrijkskundeles alleen maar aan het grappen waren. Gerrit en Michiel, laatste woorden. Woorden! Ja. ja. ja. ja. ja. Nou, dat dus. Ja, we waren gewoon een beetje aan het, uh, aan het klooien. Dus dat, ja. dat, iemand dacht waarschijnlijk van. als we die twee nou eens met elkaar zetten op radio, uh, in een radioprogramma, dan komt dat wel goed. En dat is gebeurd. Nou, en nou, nou. Uh, toen hebben we een soort proefuitzending gemaakt, aflevering 0, ja. die ook meteen op de zender was. En uh, we zijn nu zeven jaar en vier maanden verder. Ja, dus. En, euh, euh, ja. Nou ja, dit, dit programma is, is, ge, is volledig uit de klauwen geruut, natuurlijk. Ja, compleet Meer dan we ooit hadden keurde, durven denken. Het is, het is begonnen als één grote kopie en eerbetoon aan het, het programma dat wij altijd luisteren, Stennis Even Enkel. Maar goed, twee weken geleden heeft op Stennis ons toch wel heel erg de les gelezen dat we moet ja, met daarna verder Ja, dat was mooi. Ja, dat is mooi, want we hebben natuurlijk al die jaren geluisterd. We hebben het ons wel eigen gemaakt en misschien ons eigen draaidaang gegeven, al nog nu. Want uh, vroeger moest je het namelijk. Vroeger? Hey. Oh, hey. Oh, hey. Hey, Jong, wacht, uh, waar staat oh, hij uh. Oh ja, ik heb hem. Eindelijk heb ik hem ook weer. Vooral oh, moest je namelijk als je naar de radio luisterde. Moest je dus inbeelden hoe zo'n radio studio eruit staat. Je had geen idee, het was ver voordat er ook bij iets van een webcam bestond. Het wereldwijde web was, was nog een uitvinding die nog niet gedaan was. Dat klopt, niemand had het er nog ooit gehoord. En toen moest je dus kijken hoor. In de hitkant of in de Veronica gids, hoe lelijk het de des betreft, de eigenlijk wel niet was. Dat was schrikken, want we wisten we ook, er is hoop. Het hele hoop. <laughs> ja, als dat Dishockey kan worden, dan hadden wij toch ook zeker een kans voor onze lelijke puistekop. En in die tijd was er nog geen fysiologie bij de radio. Zeker niet. Nu wel. Ja, want tegenwoordig zijn we ook op televisie te bekijken ja. en hebben wij studiolampen boven onze hoofden. Sterker nog, ik liep van de week met een glas wijn in beeld. Twee seconden. Ja. En iemand zei. Hey, Nee, ik werd laatst afgezogen door een meisje tijdens mijn uitzending gelijk fiets. Hé, hey, je bent toch getrouwd? Ja, maar dat is mijn vrouw. zei jij toen? Vrouw, dat ze zij zijn niet herkennen. Nee, ze zijn fitter Oh. <laughs> <tog> oh, God. Oh, man. Plaat. Ja. In een van de eerste afleveringen, het ja, rijden we deze trouwens uit. We Take me back to your basement, basement jacks. Everybody's Happy, I'm so tired, so tired, so tired to so take me home Hoor, net Take zo me back to your house, The Basement Dezman Jacks. Next week een classic, if there ever was one. Zullen we, ehm, uh, uh, ja. Ja, Sorry. we zijn er nou toch? Nee, nee, oh. wacht. Ik wil, ik wil eerst nog even iets doen. Nee, had je ook tijdens een plaat kunnen doen natuurlijk? Hè? Nee, nee, ja. Oh, je bedacht dat ik moest zeiken? Nee, ja. nee, nee, nee, maak je geen zorgen. Oh. Ik, um, <coughs> ik heb iets voor je. Dank oh, God. Ik, ja, ja. Dan zeg ik, had je ook tijdens een plaat kunnen doen? Ja, nee, nee, nee. <laughs> nee. ik heb iets voor je. En, um, um, ik ga het jou geven omdat ik vind dat jij het moet hebben. En ik ga het je nu geven. Chim, help. Ik ben een beetje bang. Nee, ik weet het echt niet. Is het zwaar? Oh. Het is niet heel zwaar. Het ma maakt wel een behoorlijke klap. Het ziet, en dat uh, is ingepakt. Ja, het is vierkant. Ja, het is vierkant. ik, ik uh, uh, Tussen struikel ik over een camera-kabel. Dit is de radioring ja. oh, voor dit yo. programma. Die ja. wij twee jaar geleden hebben gewonnen. <clears throat> Hij heeft er twee jaar bij oh, mij oh, gestaan. Ja. Ik heb er ook één voor. Even, ik doe waar ik heel trots op ben. Ik was fucking trots toen we deze wonnen. We hebben er alles aan gedaan. Alle lieve luisterers hebben gestemd toen. En ik vind dat jij deze thuis moet hebben staan. Yes. En misschien over tien jaar. <laughs> dat ik die ring dan weer terug wil. Of de, Weet je, dat Mag is een soort. Niet maakt niet uit, maar ik vind dat jij moet hebben. Dus dit is nu. Voor jou. Het overdrachtmomentje. Zo vaak over overgemaakt. We gingen weer een Ja, nee, maar hij is nu echt. Dat, uh, ik vind ja, het ja, maar... Ik heb hem twee jaar gehad. Ik heb hem water gegeven. <laughs> ja, hij is echt hij is, hij is, hij is, hij is gegroeid, hè? Ja. Hij is, ja, er zit een goede diamant in. <laughs> hij ziet er gezond uit. Heerlijk is heerlijk. Dus uh, ja, de radioring is nu. Goverdomme, Gerrit. Je had het al een, ja. een beetje laten doorschepen. Ja, maar, maar ik vond het toch echt niet zo'n momentje. Zo'n avond ook. Ik ja. Uh, Dat. Wisseling. Ik dat... Het is vrijdagavond. Ik dat moet André van Dijden starten. Doen. Eigenlijk bijzonder veel te laat voor deze jingle. Autoplayer 4 helemaal bovenaan. Gerard en Nigiel zijn er klaar voor. je het vast. Toch? Ja, ja, ja, ja. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Oh en dan nu. Gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd. Voor de laatste keer. En rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio. Even uit het ruim kijken zo, jongens. Nog even tijd om uit te heigen. Iedereen weer op zijn plekje. Uh, ja, tuurlijk. ja, altijd. Mooi! Tijd om verder te gaan met de show. In de studio. Helemaal, Helemaal niemand. Nou, niet niemand. Doe maar niemand. Volgens personeel het. hier, hè? Het is gewoon Free Wheel Friday. Het is Free Wheel Friday. Noem het maar niemand, ja. In besloten kring, mensen. Ja, het nee, nee, dit... is toch een soort haardvuur, dit. Nou, nou, nou, nou, nou. nou. Zo, de laatste, de laatste wisseling van de wacht. Dank je, Geer. Vind ik lief. Ja. Nee. Ja. ja, vind ik toch. Ik heb er lang over nagedacht. <lacht> <lacht> uh, ja, we moeten nog meerdere... Ach, laten we ook maar gewoon 1-3-3-6 0-9 0 naar 3, 0 0 0 Bitte ballen. Bitte ballen. Ja! Ze zitten voor je klaar. Hallo! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 die 0 bij bitterballen, die 0 0 Lekker, lekker, lekker. Ik ga er gelijk even naar binnen gooien zo meteen, maar eerst gaan we voor de allerlaatste Aller, keer luisteren naar een vakkundig verbouwd persoon. En als jij weet wie die persoon is, maak je kans op prachtige prijzen. En kosten nog moeite zijn bespaard. Nou man, hou op, schaai We hebben namelijk, uh, uh, ja je bent echt de laatste kandidaat, dat is sowieso ja. je prijs, maar we hebben ook de enige echte extra weekend. Ja, die worden geld waard, nou. Voornaam. Nou, maar dunk zeg. Uh, de strooikaart, want die gaat, die gaat echt weg nu, hoor je ja, nou hoor. Dat is echt de klaar. Hebben we nog, hè? Die gaan allemaal de deur uit. Allerlaatste ja. pellet. Maar we hebben ook het Max-geheugentrainerspel. Hoe zit dat? Ja, die waren we vergeten. Oh, echt Het Max-geheugentrainerspel? Ja. Al die jaren vergeten weg te geven. Nou, Heel gek. En de dvd: The Possession. Ja, de oh, ja. We, we moeten we er toch vanaf, vanaf van een dvd uit 2012, 2012 alweer. Alles naar de kloten: de, de programma, prijzen, de prijzen. Wij en jij, jij, jij straks geen wij de avond weer en dat, dat spijt, spijt ons voor Met Nederland. Nederland. Dit is je kans om mee te spelen met de laatste keer voicelift. Nee, dit keer verlappen we niet wie er in de voicelift zit, maar het is om te gieren. In 2004 wordt op de veilingwebsite eBay een bijzonder wijnkabinet te koop aangeboden. De eigenaar, een student uit Amerika, wil het spoed vanaf. Sinds zij bezit is van de zogeheten Dibbuck Box, waarin volgens oude jiddische volksverhalen een geesthuis, gebeuren er nare dingen. Op dit waar gebeurde verhaal is de possession gebaseerd. Eh, even voor alle duidelijkheid, zijn de eerste vier de opgaves en de laatste... Is bij jou altijd in de Autoplayer2's daadwerkelijk antwoord? Uh, ja. Prima! Ja, ja, ja, ja, ja! We hebben hem hoor. We Was even zoeken, maar hij is gewonnen! Dat is een piepte duizend van de piepte! Stik er niet in feestra je witte ja, Dit is een paskadoosje van de paashaas. En de laatste. Oh mijn god. Ja, dit is een paaskade van de paashaas. We, ja, we hebben er al kapot op gelachen, maar ik, oh. grond, ik weet nog niet meer wie het is. Ja, ik weet het nog wel. Ja, ja ik weet dat ze is blond. Oh, ja, dat zal best wel blond. Als je dan nog weet beetje Ik moest echt een antwoord zien vanmiddag. Nou, ja, dat is een dijk van de ja. Ja, ja, Dit is een paskadoosje van de paashaas. Oh, oh, oh, oh. oh. En met name die laatste hebben we heel hard omgelachen. Heel hard omgelachen. Maar goed, als je denkt te weten wie dit is, bel dan me onmiddellijk met de telefoonnummer 090 1336 Ik weghaal. 0 magie, 0 magie, 1336. Sorry. Ja. Ik weghaal. Magie, 0 magie, 1, 3, 3, 6, hallo, hallo met de radio. Hallo. Hallo met die. Met Alejandro. Alejandro! Dan komt mijn don't mijn Alejandro. Alejandro! Die hoor je nooit, ja, hè? Die hoor je nooit. Nee, gelukkig niet. Speciaal voor jou, Alejandro. Alejandro! Alejandro. Um, ja, nu je er toch bent. Zit je niet naar de fles ja. te kijken? Nee, toevallig niet. Ik nee, ben ja, heel goed Ehm, heel, um, heel goed van jou. Wie denk jij dat we hebben verbouwd? Eigenlijk. Ja, ik heb er gehoord, maar ik heb werkelijk geen idee, maar. Oh, top. Dan <laughs> nou, laten we gewoon nog een keer een vallig Johan antwoorden, want laten we eerlijk zijn, we hebben er van genoten. Tot het van een paar Oh, sorry, ik ben gek. Nog één keer. Tot het is een paar Hoe kan zoiets slechts na vijf jaar nog steeds leuk zijn? Het is je? slecht, Dat he? is toch echt niet, niet normaal, dit? Nog één keer dan. Een het is een paar vijf! En dan gaan we naar uh, <hulling> lijn twee. Hallo, met de radio. Hallo, mijn Martijn. Martijn! Hey, hoe is het ermee? Nou, dus, omstandigheden nou, uh, best lekker. Ik heb er een bitterballen binnengewerkt. Mmm, biertje erbij. Wow. Lekker er, hoor. Nog één uur en een klein fiertje. Nee, de sfeer hangt er leuk bij, nou, hè? Nou, ik he? denk dat het hangt er het plafond, maar dat zal de sfeer zijn. Dat, dat verklaart een hoop. Maar, maar, maar, maar, maar, ik... Martijn. <laughs> Wie ja. hebben wij verbouwd? Oh. In God naam. Ik denk Ron Brandsteder. Ron, Brandsteder, hoe, kom Ron Brandsteder, hoe kom je daar, daar nou bij? Nou, Verenigd's naam. Geef er de gang op. Hey, uh, ja, de misschien gang is op. het de Ron Brandsteder wel. Dan moet jij de Ron Brandsteder effect instarten, starten. Ik heb geen flauw idee waar hij wel live. Ja, Oké, okay, oh. feestrij gaat nu naar de gang net alsof we in het vorige studiootje zitten. Oh, God, dat... En uh, we gaan uh, kijken wie er uh, of we, och jee. Oh, ik heb er weggevraagd. hier? Weg ah. in maar jouw naam wordt net geroemd in zaken en de oplossing voor de volkslucht. Ah. Zou het wellicht hier zijn dat je vanavond bent? Ah. Ah. Kan dit niet meer? Wat zeg je nou, niet? Ik denk dat ik al die zakken snoepel. Ja, ik maar dat kan... ja, ja, ja. ja. ja, ja, nee. is de stem. Nee, maar dat is Het is helaas geen Ron Brandsteder. Ik het op, kon dit vroeger op, wel beter doen, nog een polypad. Ja. Jammer, joh. Ja, maar joh. Ja, maar joh. Ja, maar joh. Het is niet Ron Brandsteder. Lijn 3. Hey, ik ben er zo gedrukt. Hallo met de radio. Hallo. Hallo, met ben Oh, Annie. Eh, uh, Bert, is Bert er niet? Wie uh, denk jij dat wij... Uh, in godsnaam. Uh, huh? Wendy van Dijk. Wendy van Dijk, hoe kom je daar nou bij? Ja, je zei een dijk van een presentatrice. Oh. Ja, dan blijft er weinig anders uit. Laten we eens even kijken of er veel een en ander in de buurt komt van de waarheid. Ja, dit is een paaskadootje van de paashaas. Ja. Oh, nou, maar jij hebt mooie prijzen gewonnen. Jij wint namelijk de extra weekend kazoo. Ah, vind ik kreeg je ook een prachtige strooikeitbecht... met die goddelijke leven plus 15 kilo, de man van Gerard in Michiel. En je wint die fantastische DVD, The Possession. Maar Bert, onthou! Het extra weekend presentpakket zit weer rammetje vol. Ja? te Wel om op te noemen. En toch ga ik ze opnoemen. Namelijk de extra weekend kazoo. En ja, dat klinkt ook. hey! Ja. O oh jee, jongens, ik heb de kazul doorgestrekt. En je maakt kans op de enige echte strooifoto. Met daarop de prachtige lichamen van Gerard en Michiel. <tie> Dit is de promo om al die mooie prijzen te promoten. De kazul zit klaar achter mijn En het moment dat je er hoort, zijn de prijzen net weggegeven. <tie> nu moet je weer een week wachten. Ik kan het niet Maar dat mag de pret niet drukken. <tie> het Extra Weekend prijzenpakket volgende week. Extra weekend. Radio El Toppo. <spot> Lees erop man. <tok> oh, oh, oh, oh. Dat ging me net goed. Wil iemand een kazoo? Maak hem maar even schoon en het nog iemand. Je nou niet even, weet je, dat, dat maar ik, ik heb wel eerst doen? iedereen een rondje gegeven. Hè? Oh ja. Pas oh, op Oh, die hoor. zijn allemaal weg nu? Zijn de biddenbal op? Ja, die zijn redelijk naar de bent van, Je hebt gewoon tijdens de alarm hier, heb je geserveerd. Die liggen mm -hmm. in hetzelfde hoekje als waar de kip een keer heeft gescheten. Oh nee. Oh nee. <lacht> dat is dat, hoekje. dat is Boys. Het hoekje. Het hoekje van de Pet Boys. Het van de Boys. Nog één keer zo meteen op deze Patcher Boys Vrijdag. Dan komt de laatste uur alle tijden aan. Er moet toch een hoop gezegd worden. Nou, ik ben bang voor wel. Ja. Er moet nog een hoop platen gedraaid worden. En dit is er zo eentje. Zo eentje die je hele leven meegaat. En die altijd weer eenzelfde betekenis heeft. Of juist niet. We hebben voor altijd een meeting across the river. Hey Eddie, can you lend me a few bucks? Tonight, can you get us a ride? Gotta make it through the tunnel. Gotta meet him with a man on the earth. This guy, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything. 'Cause this guy don't dance. The word's been passed since our last chance. You gotta stay cool tonight, Eddie. Cause man, we got ourselves out on that line And if we blow this one They ain't gonna be looking for just me this time But Sherry says she's gonna walk Cause she found I took the radio and hocked it But any man she don't understand two grand practically sitting here in my pocket tonight's gonna be everything that I said and when I walk through that door I'm just gonna throw that money on the bed she'll say this time I wasn't just talking then I'm gonna go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 Er is een alternatieve route die 6 minuten sneller is. TomTom, Tom, als je een snellere route moet hebben. Neem de kortste route naar Halvoort. De TomTom -tom Specialist, dan ben je altijd het snelst op je bestemming. Halvoort, voor, auto Kijk ook op halvoort.nl.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 Start met dromen. Start met daten. Schrijf je nu gratis in op de grootste en meest gewaardeerde datingsite van Nederland. Relatieplanet voor een echte relatie. Last van een uh, like, duim? Op gzdirect.nl heb je al visio van een 5,5 euro 5 per maand. Veel interim managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier.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 Nou, het laatste uur is begonnen van het 60 weekend. Het is toch echt wat laatste uur heb hebt geslagen. Voor de jongens. Voor de stem. Voor mijn inspreekhok. Voor mijn slokkies. Nou, laten we even terugblikken op het mooi moment van afgelopen jaar. Komt ie. Kijk, kom maar oma. Uh, <laughs> ik ga uh, hem open op het opstapje. Ja. hè? Kijk. Moet eens kijken. Oh, dit is mijn werkplek. Oh. Mooiste inspreek ook van Nederland. Kijk, helemaal warm zelf als ik het zo naar kijk. Kijk, oma. Moet je. Moet je ruiken. Oh, oh lekker. Dus, uh, hier wordt altijd heel hard gewerkt. Oh. Ik heb mijn oma meegenomen. Die is hartstikke doof en ze ziet geen flikker, maar ze wilde graag langskomen. Weet oh. je hoor? O, de oeh. ruren. Michiel Stekstra is met een vakantie, dus de Domien neemt het dan over. En mijn oma, jongen, woehoe, Die is helemaal gek van Domien, sinds ze hem met zijn ontblote tepels in de tijdschrift heeft gezien staan. Sterker nog, ze wil heel graag een keer op hem zitten. Ja, hè, oma? Ja, toch? Op de champion van Domien. Ja, En ik vind gewoon dat het moet kunnen, want oude mensen hebben ook wel soms als behoefte aan iets lekkers. Toch, oma? Hier, neem maar even een slokkie. Kom eens even met een rabbit. Hier. En hebben we een flinke slag. Schat van de mensen hoor, maar dan drie nieuwe kunstleuheupen. Heb je wel zin in een lekker jong happy dacht ze. Dus die Domien, dat gaat hem worden. Ik zal Dominicus even roepen. Dominicus! Dominicus, hier! Kom dan! Hey! Hey, stem! Hoe is hij? Ja, lekker hoor. Hé, hey, luister deze klus even voorstellen aan mijn oma. Oh, ja. Oma! Dit is hem dan hoor, dit is Dominicus. Domien, dit is mijn oma. Nou, hallo, ik ben Domien. Hé, hé joh. Het is <om. tied> misschien een beetje al dasselijk... ...maar dan moet je maar niet met je grote tepels nee. in zo'n blad gaan staan. Dan ga ik mijn oma nee. hebben we opgewonden van. Blijf van me af joh. Nee <tied> joh, nee nee nee nee. blijft van me af joh. Nee, weg. Nee. Nee, nee, <tied> Stem, help. Oh, oh, no. Zo, nou die vermaken zijn prima vanavond. Oh, oh, dan gaat de linkerhand in ja, z'n dus broek. joh. Lijs. Ik schrijf mijn broek vol. Ik ga het wel missen hoor. Hebben slokjes op de vrijdagavond? Nou, dan moet ik dat maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag doen. <lacht> Denk ik maar. We hebben trouwens over slokjes gesproken. Ik neem maar eentje en dan blaas ik gewoon die teringstudio op. Vijf. Slokkie. Vier. <lacht> Slokkie. Drie. Slokkie. Twee. Even spannend maken. S-L-O-K-K-I-E. <lacht> Daar gaat ie hoor! Eén! So lucky! See you later losers! openingsplaat en de rest gaat vanzelf. <laughs> oh, wat goed, ja. Dat was mijn commercial, dus dat dit onder. Ik mocht zelf de muziek kiezen. Ja, De Arbor zit hem in een Real Music, Real People uh, commercial. Dat was al een paar hiernaars geleden. Sly Fox, van de CD Alle 13 Handstart. Hm? Ja, die moet je wel maken ja, die hoor, binnenkort. Ik moet echt komen, ja, echt komen. Start, start, start. <laughs> Het laatste uur. Nou, Aanstekend Allerlaatste uur. Op uh, 101 TV hebben nu een aftelklok. die uh, genadeloos weeg heeft dat er nog 46 minuten te gaan is. Dit is het tikken van de klok die ons zojuist heeft verteld dat het 9 uur is geweest. Dat is ook de laatste keer dat ik dit uh, beetje ga gebruiken, denk ik. Ik denk het ook. Ik ja. denk niet dat het heel snel met begin van de ochtend terug gaat. Komen. <laughs> nee, denk je niet, Nee. Nee, toch niet. Nou, het lijkt wel een soort Audi avond, dus. Hè. Dat we straks om 10 uh, uur een soort free. Ik zie wel alle oliebollen omheen, dus wat dat betekent. Ja, ah, ah, en één appelvelat natuurlijk weer. Nou ja, inderdaad. Er ja, moest zoveel dingen. Ik, ik ga. Uh, eerst dit. Ja, nee, ja, ja, ja, ik, nee, ja, ik, nee, ja, ik moet even. Het moet even. Want ik weet niet hoe ik verder later op in het programma ga zitten. En dat, uh, dat moet ik het nu maar even doen. Uh, allereerst wil ik. Uh, ik ga eerst uh, chibben. Maar gewoon Chitse Leemhuis. Ga ik bedanken. Wisten jullie dat hij eigenlijk? Eigenlijk is hij alleen Chitse Leemhuis. Ja. Zo is, er waar, rapen, bij nou de burgerlijke stand is hij bekend als. Chitse Leemhuis. Chitsen. Chibben in de volksmond. Wij gaan nog lang niet aan elkaar. Nee, nee, waarschijnlijk nee, nee, gezegd. Nee, nee. Maar um, wil, wij blijven gewoon die ochtendshow maken vanaf januari. Wij blijven gewoon radio maken. Wij blijven de liefde voor het prachtvak, voor het prachtmedium elke dag beleiden op 3FM. De mooiste zender van Nederland. Maar wat jij de afgelopen... nou, Hoe lang zit je in? Vijf jaar? Zes? 2008, januari 2008. Ja, vijf, vijf jaar. jaar. Zes jaar. Zes jaar. Heeft ja. gedaan. Ja. Is, um, is priceless. Ik Jij wel. was de, by far de beste producer die dit programma. Ja. Ja. kon hebben. Kom, maar dat is wel waar. Nee, maar maar waar. Ook In het begin namen we namelijk nou één op en over wat, uh, wat Domine deed met de boodschappenband. En dan moest je nog gaan lachen als het fout ging. Maar dat deed je dan zo slecht. Dat dacht ik, ja, Jezus, ja. prutser. En toen was hij geboren. Chibbetisma. Ja, hij kreeg die rol. En je hebt die rol zo goed gespeeld. Je hebt het fantastisch gedaan. Nou, je hebt het niet gespeeld, je bent het. Je bent het. je bent oprecht een wereldvreemd figuur. <lacht> maar ondertussen zo bij. Ja. Dank je wel. Maar goed, dit is geen afscheid voor jou. Wij gaan nog lang door. Domien ga ik dinsdag nog even. Ik heb dat geen nooit muziek. Kom even hier. Nee. Kim het, Kim Dank je wel, guys. Reduce, dat je dat nog eens door zou krijgen. Magier. O, oh, Magier. Ik begon in 2005 bij dit radiostation. Vers van de commerciële hoeren. Van Veronica en jacht. En het enige wat ik al die jaren had geleerd was... Geen mening geven. Niet zeiken. Niet platen. Tien seconden talk. Tijdmeldingen. Tijdmeldingen. Nou, en vooral de naam van het station. Nee, exact. En ik heb heel erg lang gezocht. Echt heel erg lang. Naar wat ik moet zijn op 3FM. Wie ben ik? Wie, wie, wie ben ik? Wat voor een programma maken ben ik? Ben ik inderdaad, iemand die dat doet, die strak... Want ja, op 3FM kan ook zo'n strakke radio worden gemaakt. Of ben ik juist iemand die... Uh, nee, nu zal ik laten zien, ik kan het kan, boei! Er is echt... Nou ja, ik geloof misschien dat ik die, die zoektocht... nog maar twee jaar geleden een soort van gestaakt ben. Ik ben er nog lang niet uit. Ik bedoel, dat het is een ongoing proces. Voor mijn eigen programma. Maar jij, jij hebt iets in mij losgemaakt, Gerard. Op de vrijdagavond. Wat ik zelf niet durfde aan te boren. Het... Het fuck it gehalte, het uh, tot tot, het gewoon radiothermen gebruiken, het belletje trek, het belletje trek radio. Vooral het, het dat, dat, dat het, het draaien van Juwe Lewis omdat het lekker is. Fuck the fuck, dat vindt de lijf daar niet leuk. fuck it, ik zie nu in tweets dat mensen de You Lewis en Billy Joel en al die andere meuk die ze door de strot hebben gedouwd hebben geleren kennen en zijn gaan waarderen. En Spotify op zaterdag, <togelijk> <togelijk> het grootste compliment is dat. Gerard, jij bent de allerbeste disjockey van Nederland. Nee, kop houden aan. Nou. Godsamme. Zoals jij, lol. Ik bedoel, mensen kunnen heel makkelijk roepen. Ja, dat ga playback. Dat doet iemand met een camera op zit. Mensen, je ja, had hier moeten kijken toen er nog geen camera hing. Hij staat hier altijd met zoveel lol. Met zoveel plezier radio te maken. Jij hebt mij, wat ik bij de lokale omroepen had... En wat er een beetje uit is goed. Ik heb ook goede dingen geleerd bij de commerciële. Maar je hebt me de lol weer teruggegeven. Je hebt, je, hebt, je hebt me geleerd dat het helemaal niet slecht is. Sterker nog, het is, het is van absolute noodzaak. Wil je een tof programma maken. Wat boven het maaiveld uitsteekt. Om lol te hebben in je werk. Om met een glimlach radio te maken. Om met zo'n zo lul binnen te komen. <lacht> en gewoon te denken. Ja, ik mag weer op die fucking staafhaal. Gerard Ekdom. Zeven jaar en vier maanden lang hebben wij samen onze liefdesbaby naar dit punt weten te dragen. En ik ben jou eeuwig dankbaar voor het vormen van de dishjockey, maar ook van de mens, Michiel Venza die ik nu ben. Alles wat ik doe, en er komt een bruggetje, er komt een bruggetje, voor je, doe je Brian mee? Alles wat ik doe is driven by you. Everything oh. I do. Speed But you know You're in safe hands Voor deze wateroverlast. Ja, ik had. Uh, <laughs> daar ben ik niet blij mee. Oh, hier is die. Had je hem nodig, had je? Spelen 4. Alsnog? Ja. ja, ja. Ben mee, ben ben hele, hele, ja daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Straks mijn speech. Ah, prima. 3FM, Serious Radio. A, Operation DJ Sandstorm. En daar is hij dan. De, de, de laatste. Allerlaatste. Laatste. Twee platen over negen. <hunnes> Operation DJ Sandstorm. Wil, wil, wil, iemand, nee? wil iemand in de Nederlandse radiowereld het begrip twee platen over negen wel neerhouden? houden? Ja, dat is wel mooi. Je kan dat iemand kan. doen? Over tien jaar gewoon twee platen over negen. Ja. Dat er dan iets gebeurt? Ja. Oké. Okay. De laatste Operation Je Sandstorm Mix. Met. Nou, de patch-up Boys is de jazoo Don't go LCD Sound System Disco Infiltrator. En doe Dumont en je mee met. The need you 100% Operation Je Sandstorm in de mix. Kunnen we? Hij kan? De laatste extra weekend ooit. De aller, allerlaatste extra weekend. Na ruim zeven jaar en vier maanden. valt het doek van dit radioprogramma. Goed, het is vrijdagavond. DJ! DJ Sandstorm. 1, 2, 3. Nou zegt die borden, die kaartoon is. Ja, ja, ja, ja, ja. Ajoegioe is het... Zit je nou wie aan me reet? Oh! Zit je nou wie aan me reet? Nee, ik bedoel... Ah, Oh! Zit je nou wie aan me reet? Oh! Zit je nou wie aan me Is toch over je niet te geloven wie allemaal allemaal gebeurt? De laatste extra bekend ooit. De aller, allerlaatste. Ja, ja, ja, ja. Aha. Ja. Super, ja. we zijn in de uitzending, hè? Ik weet niet of ik het doen? bent. praten, hè <lacht> Nee, Al je vrienden zijn hier. Je kan tegen niemand praten. Je ziet en... <lacht> <wat je echt lacht> eh, <lacht> het, Ik doe even mijn uit, je vaak in de hond worden genomen. De hond? Dit is the Extra Weekend. Dit is de Extra Weekend. Backstage bumper. Backstage bumper. Ik ben van 1989, de horrorwinter. Toen we bij onderhoud vuur water aangestoken door tuinmeubilair. En bij het van Lily Allen Eh, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Oh! I Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, ik heb is? Wie spit dat! Ayo, ah, Guy, hoe is het? Post-tray is drukker. Mm -hmm. Radioregie TV, regie, alles door elkaar. Radioregie. Radio Mag ik even een dag rap? Mm -hmm. De buzzers staan niet stil. De Game Boys kunnen weer in de la. De heroes zijn oud, maar oh, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo Lekker. zo, zo, zo, zo, zo, en en Extra Weekend. Op de 3 Komt ie. -oh -oh, je Gefeliciteerd! Je maakt nu kans mee van de prachtige prijzen uit de Voice of Holland Prijzenloterij. De computer gaat nu berekenen welke prijs voor jou is. Oh. Nee, we krijgen kijken we storm hè? Is dat weer storm ja? Ja. ja. Alweer dan. Maar... En dat is me er nogal ja, maar nog alleen. eentje. Radio. DJ voor een kleien? Uh, nou, ik moet. Nee. Ik ben wel klein in al die. Ja, ik weet het niet met de ballen gauw. Het begin is het, even het hoofdje. <laughs> no. oh, Operation The S Storm met uh, een hoop uh, hysterisch no. materiaal, maar ook de Backstreet Boys, in Interstingers, Who Don't Go, Els The Sound System, the Disco Infiltrator, Involverader, Don't En nee, nee, Wij met niet 100. Shal doo geen. Shal nee. Operation The yes, Storm. Niet same time, same place. niks. Waar? <laughs> Ah, oh, Fred, dit is te laat! Hey, hey Freddy! Ah, oh, net gemist, jongen. Ja, jammer. <lacht> zo, uh, jammer als Fred binnenkomt, dan lukt het mij nooit om de naam Sens door mij te spreken. Maar goed, dat leggen we nog een keer uit. Je bent hem al wel, als keurig netjes over te buigen en eventjes een dansje te doen. Dat dan weer wel, maar dat, dat doe ik dan zo. Weer wel, Een show, doe ik dat even. Veenstra. Gerard. Daar zitten we dan. Moet je muziekje hebben? Ja. Welke? Nou, doe maar. Uh, CDJ. Re, links van je. Ja. Oh, CD, is op DVJ? Oh, maar. Eh, oh, ik, maar ik heb je als cd eruit gehaald. En wat is dat? Uh... Nee, maar dit is de rechter. Oh, oké. Okay. Is dat CDJ? Ja, hij oh, oh, ja, ja. staat, staat er. Ja? Gewoon start. Start. start? <laughs> oh. Oh. Oh. Veenstra. Dus wat hebben we een hoop lol gehad de afgelopen zeven jaar in dit programma? Het is uh, best raar, want we, we zijn inderdaad gewoon echt letterlijk bij elkaar gekwakt. En uh, daar ga je. En de eerste paar afleveringen waren uh, daar redelijk uh, lopende paniek <lacht> Maar daarna werd het eigenlijk een soort puzzel die ongelooflijk past. Een jasje wat fantastisch ging zitten. En een jasje wat we eigenlijk uh, elke keer weer uh, hebben weten her te borduren. Soms ging er een mouw hangen. En nee hoor, bam! Nieuwe mouw eraan. En dan was het weer goed. <lacht> Dit is een programma wat uh, zichzelf uh, heeft geleefd. En... Uh, Um, ja, je hebt van die mensen die je om je heen verzamelt waar je een goed gevoel van krijgt. En jij bent zo iemand waar ik oprecht blij van word. Jij bent een blij ei. Altijd geweest. Vanaf het moment dat ik jou leren kennen dacht ik... Ja, jij bent iemand die haalt ook een beetje de mafkees in mij naar buiten. Jij hebt het ook aangewakkerd. Jij zegt nou wel net dat ik degene was die dat bij jou had Maar jij hebt het bij mij ook gedaan. Wij samen op dit station, tijdens dit radioprogramma... ...hebben dit gemaakt, hebben dit gecreëerd... ...en uh, ergens halverwege de rit dachten we... ...shit, het loopt uit de hand... ...en het liep uit de hand... ...en dat is mooi, want wij wilden dit... ...wij wilden dat dit uit de hand liep... ...en de afgelopen jaren is het vanzelf gegaan... ...en we hebben het gewoon laten gebeuren... ...maar er waren momenten dat wij elkaar wel eens in de ogen keken... ...van wanneer stop je zoiets? Wanneer komt het moment dat je bij jezelf het besef hebt van... ...oké, okay, het is fantastisch... ...en het blijft maar zo gaan... Het gaat maar omhoog, maar er is een moment en dan moet je ook daar mee stoppen. En een wijsman zei ooit, iets is alleen maar leuk omdat je weet dat het ooit ophoudt. En als je dat besef hebt, dan ga je er een heel ander gevoel in. Elke week weer. En dit, dit hadden we nog jaren kunnen doen. Met een enorme liefde, met een enorme smile. Maar er was toch een moment dat we bij elkaar dachten, we moeten die stekker eruit halen. En dat moment dat... dat we dachten dat het nog heel lang toen we dat toen we dat hadden besloten. Dat we dachten: het is nu mei, het duurt nog heel lang. En nu is het dan zover. Het is vrijdag de 13e december. En we hebben de hele middag hebben we met een enorme knoop in onze maag gezeten. En ik heb ook gedacht, wat moet ik nou nog tegen jou zeggen? Wat moet ik nou nog tegen Chibbe zeggen? Chibbe, de meest verschrikkelijke producer ter wereld waar ik zoveel van hou. Hij heeft alles geflikt. Hij heeft gewoon al... Soms waren er geen gasten en de bel ik bij op woensdag. Heb jij nog iemand in je telefoon? En dan pakte hij die telefoon en dan was hij er. En als wij hier op vrijdagavond dan weer binnenkwamen met ons biertje... en we keken elkaar in de ogen, dan was het gewoon zo. Dan stond dat programma weer. En dat was meteen vanaf de allereerste uitzending zo. En die allereerste uitzending was er één plaat... waarbij we voor de eerst elkaar in die ogen keken... en allebei hetzelfde gevoel hadden. En dat was dit liedje. De brug waar we allebei voor stonden... die zijn we overgegaan... en halverwege ook weer teruggelopen. De brug staat er nog steeds... en is zo stevig als wat. En die blijft er voor altijd. I've seen the bridge... and the bridge is alive. And they build it a high, and they build it strong Strong enough to hold the weight of time Long enough to leave some of us behind And every one of us has to face that day Do you cross the bridge or do you fail? That ever came to play Has to cross the bridge Or fade away Standing on the bridge Looking at the waves Seen so many jump Never seen one saved On a distant beach Your song can die On a bitter wind On a cruel tide One of us has to face That day Do you cross the bridge Or do you fade away And every one of us That ever came to play Has to cross the The bridge of En die brug zal er altijd blijven staan. Voor altijd in ons hart. Elton John zo mooi dat je die beeldspraak gebruikt dat we niet de brug over zijn, gestoken, maar dat we halverwege terug zijn gelopen. Het is zo mooi. Ja, dat maakte wel. me helemaal af. God man. Ja, ik het, het is gewoon uit het hart. Weet je. ik wilde vanmiddag en ik heb echt letterlijk, ik heb een papiertje gepakt en ik, ik moet wat opschrijven. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het papiertje weggegooid en gedacht ik, het komt vanzelf, weet je. Ja. Vanavond is het gewoon eens een eerlijke, dus een eerlijke radio dit hoor. Eerlijk uit het hart, eerlijker dan dit. Luk, echt niet meer. Recht hoe jij en um, we hebben dit samen meegemaakt. We hebben nou. het samen gedaan. Zeven jaar, vier maanden. En nu staan we op de begrafenis. Dat is wel prachtig. Kutavond is dit. Ik heb een <tie> doen, of nog één huilie plaat? Ja, of moeten we. Want je riet naar iets draaiboektechnisch. Wat? Oh thank god. Ik zou voor een draaiboek. Zullen we? Ja, draaiboektechnisch is het wel lekker als we het nu uit het raam gaan doen. Uit. Het. Het. Even naar buiten. Is die seance dan nog steeds buiten? Ja, oh, zo no, no, no. so mooi dit. Oh, okay, ik zal even... Kijk, hij doet het. Jaap! Hoe is het? hoor, orgeer, je microfoon staat niet aan. Oh, sorry. Ja, hoor. Je ja, wel. Oh. oh, je hebt een verkeerde... Je hebt de verkeerde ja, uh, sorry, pardon. Ik bemoei me niet Jaap Loos staat buiten. En die heeft een seance. Hij heeft allemaal kaars op de parkeerplaats gezet. Voor Fakkels. Ons. En een soort uh, waken houdt hij. En dan staat hij er. Extra weekend, thanks. Omdat... Wij nooit vergeten. nooit, nooit. Jongens, nee. dank jullie wel. Yes, heel goed. Oké, okay, prima. Uh, luister, Nee, ik heb iets. Ik heb iets. Uh, al die jaren bewaard uh, voor dit moment. Ja. Ik wist er komt ooit dit moment. En ik heb hier en hier staat hij. Dit is de stereotoren waar ik alle afleveringen van Stenders en van Inkel op heb geluisterd. Yes, dit is hem. Kijk, op dit knopje tuner luisterde ik en er stond hier als hij display aangaat van die 96,85. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En had ik hier achter had ik een een. Uh, nee, hier, een hier, zat, hier zat de antenne in, ja. zo'n draadje. En die als ik dan een beetje ophing, dan kon ik het goed ontvangen. En via dit cassettebandje heb ik al die bandjes opgenomen. Self is jullie nog hebt, man. En toen dacht ik, later wil ik ook op vrijdagavond een radioprogramma. Ja. Ja, ja. En dat hebben we dus nu gedaan, dat is nu klaar. Dus ik vind het symbolisch en nooit dat dit apparaat, wat ik van mijn vader heb gekregen, denk je een paar. Dat ik die uit het raam gooi. De mijne is ooit bij een lokale omroep blijven hangen, want daar hadden we geen geluid op de gang. Oh, ik heb nog wel een oude radio, ja. dus die is aan de muur gaan hangen. Voor mij hangt die nog steeds, echt. Maar dit is hem dus. Hè? Zo, ja, maar, weet je, hij lijkt ook eigenlijk exact op degene die ik ook we, we, ja. zo, Dit is dus 1991 toen het stopte, Stennis van Inkel. Ja. Dus uh, 2003 elkaar leren kennen, dat scheelt dan 12 ja. jaar. Ja. 12 jaar voor we elkaar überhaupt zouden leren kennen... waren we eigenlijk al exact hetzelfde. Zaten dus we gewoon als twee vuistrige ja, radio Maar had je ja. ooit kunnen denken dat we hier nu zouden staan? Nee, of stiekem Godde wel. Godde ik Godde weet Godde. het niet. Maar ik heb er alles ja. aan gedaan. Nou, nee, maar da no, no. dat dan even vooropgesteld. Alles kan. Je kunt alles je in je leven bereiken. wilt. Alles. Ga daarvoor. Knok ervoor. Geen drempel te veel. Reach for the fucking stars. En voor je het weet... Gooi ben je bier dan? in een mengpaneel en krijg je een rekening van Technicolor Eriksson NLB en weet je dat je het hebt gemaakt. Dan heb je het gemaakt hoor. Vraag maar aan Giel. Zullen we? Um, maar eerst... We... Oh ja! We moeten de beveiliging we bellen! De... Oh. Voor de laatste keer! Oh. Nou, dus we sturen het over voor de mensen. Nou, daar gaan we dan. Kijken of die opneemt. Hm? beveiliging en de NPO met John Ball. Ah. Paul. Ah! Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. Ai. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Paul. John Paul. Oké, okay, ik vang hem op. Ik vang hem op. Oké. Okay. Top. Okay. Ja. Hoi, hoi. Goedemiddag. Oh, ja. Waar help je mee of niet, Feenstra? Ja, natuurlijk, Ja, ik, ik ben er nou toch. Maar dan moet je, dan je op. we meteen wel Autoplayer 1 indrukken voor de uiterdame. Ja, Doeper. Ja. Hé, oh, hey, iemand anders. ja. Sterker is oh, ja, hoor, natuurlijk. Oké, okay, maar we hebben een techneut nodig. <laughs> en Ik geloof dat ik een technici. Ja, daar is die. Ja, daar ben ik al. Um, staat hij hard genoeg, Geer? Dat heb je al schijnlijk gezegd. <laughs> uh, ja, wacht, zo staat hij hard genoeg. Kijk, is hem Pioneer? Mooi, stof, kraslaag. Ja, en stof en kraslaag. Oh, Oké, okay, daar gaat hij dan. Hier, hier gaat dus onze, onze jeugd, onze, onze dromen. Hier gaat mijn jeugd, jouw jeugd, onze jeugd. Ja, het, is, het, is, het is letterlijk jouw jeugd, maar het staat symbool denk ik voor onze ja. beide dromen, toch? Voor dit moment had ik hem bewaard. Let's do it. We Leg even de microfoon weg, anders kun je niet mikken. Oh ja, niet mikken! <lacht> <lacht> op, één, op één of drie met de patrouwen. Eén, twee, drie! Start ABBA in! ABBA! Happy, ja, met Happy New, New Year! Year. Maar het is nu alsof Ajax een wedstrijd aan het spelen is. Het ja. is rood, rood vuurwerk nu. Het is ook een wedstrijd. Ik ja, dacht dat het een schoonmaakmiddel was. Prachtig hoor. Prachtig hoor. Ik denk dat het heel mooi voor in beeld is. Moeten <laughs> we ook nog een, een lawaai-klassement of... <laughs> tv -regie. Nee joh, dit, uh, ja, vorige week hadden we hem aan Wilma opgedragen. Oh dat oh, wel. is waar, ja, ja, Wilma staat er bovenaan. Kijk, dan hem, dan dan kijk, dan. kijk het apparaat dan! Dit is hem! Is, he? Hij is echt Ik denk niet dat je daar nog een bandje mee kan opnemen. Dat oh. oh. zeg ik heel eerlijk hoor. Die heeft echt... It's been through a war. Ach man. Dat is een monotoren ja. nu. <laughs> <laughs> dat zeg je mooi. Hè. Oh god, oh god, oh god. Nog 16 minuten scheiden ons van het einde van de vrijdagavondshow. De allerlaatste extra weekend aller tijden. Wat bij ons betreft het einde van een tijdperk. Nou ja, absoluut. Dit, uh, dit gaat nooit, nooit meer terugkomen. Maar man, man, man, man, man, Geer. Wat heb ik een lol gehad. Wat, wat heb ik, ik? ik ja. onbedadelijk buikpijn gehad van het lachen. En wat heb ik veel geleerd. Nog meer dan ik eigenlijk ooit had durven te dromen van het prachtigste vak van de wereld. En van muziek. De mooiste emoties ter wereld. Ja, dit is uh, oprecht. En ik denk dat we voor altijd vrienden blijven. Nou, dat weet ik wel zeker. Voor altijd. En we zien elkaar vanaf januari gewoon elke dag. Precies. En zo Verderdag. dan toch. Over 30 jaar nog steeds hoor. Ja hoor. We gaan gewoon alle snelwegen maar af om elkaar te vinden. The highways of my life. Eindig die, Baris. Moving down the highways of my life. Making sure I stay to the right. Moving down De vrijdag. Na 3.531.600 seconden, 981 uur, 327 uitzendingen, 7 jaar en 4 maanden is het tijd om afscheid te nemen van jouw vrienden van de vrijdagavond. Nou zo hopen dat, dat, dat, dat, dat, dat, <lacht> dat, dat het dat de microfoon gaat dat iets piept of zo. Dat iets kapot gaat. Dat het even helemaal kut gaat of zo. Dit, dit nummer is zo erg. <lacht> echt tranen all over. Weet je wel? En dat is dan. Je ja. friend is dan. Dit zijn wij niet. Wij, wij, wij blijven met elkaar. Nee, dus, ja, we gaan niet weg. De, de friend is de vrijdagavond. Die. Ja. Dat. dat. Sorry, en, maar... en, en vergeet niet echt, als je nu zit te luisteren of te kijken naar 1, en 2, Jij bent echt onlosmakelijk onderdeel van die vriend. We hebben dit programma gemaakt puur voor ons eigen lol. Absoluut, en jullie mochten meeluisteren. En dat hebben jullie gedaan. En maar, dat maar vinden we het, fantastisch. Ja. Weet je, het was al lang gestopt als, als jij er niet was. Als jij er niet was met. met, met post. Wie stuurt er nou nog post naar een radiostation? <laughs> Godverdomme. Het is 2014 bij de mensen. Fak ze. Fak ze. Of dat we, dat we ga, gaan boden met een bij BNR's. Of gaan missen. Nou, de watergolven was de het. Watergolven. Oh, jongen. Maar daar komt er nu een einde aan. En. Um, ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik heb dus geen, geen seconde dat ik hier niet met een glimlach heb gezeten. Behalve dan nou, net. Nou, nu net ging het wel even in, hoor. Hey. <nog> en um... ja, ik ga het nooit vergeten. Sowieso <güls> wel wel, ik, nooit meer. Ik wil dan wel één ding zeggen. Jij bent? Hallo, uh, uh, uh, ik ben iemand anders. <güls> sorry. Um, en uh, weet je, ik met alle mooie woorden. Dat ik, ja, ik ben maar zo'n klein onderdeel no, geweest no, no, van dit no, programma. No, no, no, nou, wel. No, no, no. Maar ik uh, wil vooral uit uh, professioneel oogpunt zeggen. Want ik zie heel veel tweets voorbij komen. Maar waarom stoppen jullie dan? Dat, ik vind het zo fucking dapper van jullie. En dat... We gaan jullie nooit zeggen dat dit echt de enige mogelijkheid was. Maar dat zeg ik dan bij deze. Ik vind het zo te gek dat jullie nu zeggen... We hebben alles gedaan wat we wilden doen. We hadden nog vijf jaar kunnen doorgaan. Het was waarschijnlijk nog vijf jaar fantastisch geweest. Ja. Maar jullie durven het aan om nu te zeggen... Dit is het hoogtepunt. We stoppen hier. We stoppen hier. En ik wil dat... Ik wil dat eigenlijk namens heel Nederland zeggen. Dat uiteindelijk heel Nederland dit 100% gaat begrijpen. Dit is... De allerbeste manier om dit programma af te sluiten. Jullie vergeleken het net tussen Dexter en Breaking Bad. Mm -hmm. Nou, ik huil nog steeds vanwege het einde van Dexter. <lacht> en ik kan de finale van, van Breaking Bad... Nou, uh, Daar had keer, ik ook raadjes bij, hoor. Precies, maar jongens, jullie hebben zo gelijk. En uh, ik wil jullie echt heel erg bedanken. En niet als medewerker van dit programma, maar als luisteraar van dit programma. Want fucking hel, wat heb ik ontzettend van jullie genoten het afgelopen jaar. Dankjewel. Guys, jullie allemaal bedankt. Ik hou van jullie oprecht. Jibber. Gerard, Giel, Tobin, Chibbe. Even allemaal elkaar zijn naam even noemen. <laughs> Absoluut. Het is klaar. Het is over. De kroeg, de leukste kroeg van Hilversum gaat officieel dicht. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over everybody.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 places you will be from In closing time this room won't be open till your brothers or your sisters come so gather up your jackets move it to the end van de ANWB twijfelen in de winter wel eens over startproblemen een vreemd geluid en of de accu het nog wel redt gelukkig kunnen we altijd de wegenwacht bellen ze geven advies en als het nodig is komen ze naar je toe sluit daarom net als wij wegenwachtservice af ook in de winter advies bij twijfelgevallen voor 55 euro per jaar dat is nog geen 5 euro per maand ga vandaag nog naar anwb.nl wegenwacht bel of kom langs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 Kom op 14 of 28 december naar onze zorgadviesdagen. Kijk op uniew.nl zorgadviesdagen. Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl zeker van inkomen. Zorgverzekeringen vergelijken geld.nl Dezelfde zorgverzekeringen, maar dan goedkoper. Vergelijk nu! Geld.nl. Geld geld